Tap 3 cadeau bij een Smart TV. Ik zeg: oh, ho ho, ho ho. Dat gaat mij niet gebeuren. Nee. Ben ik nog op tijd? Ja, de actie. Koop loopt nu een Samsung Smart TV en krijg een Galaxy Tab 3 cadeau. Kijk op Samsung.com slash promotion. Zoek je nog een mooie party outfit? Shop je feestkleding bij Wekam.nl. Dan heb je het voor de feestdagen in huis. Alleen deze week met maar liefst 25% korting. Eerst.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 Dit is het nieuws van 6 uur. Meer onderzoek naar aardbevingen nodig. Goedenavond, ik ben Bart Jan Kunen. NOS om 3. Het onderzoek dat de NAM heeft laten doen naar de toekomstige zwaarte van de aardbevingen in Groningen is nog niet volledig. Dat zeggen experts van TNO en de Technische Universiteit in Delft. Op basis van dit onderzoek wordt besloten over de toekomst van de gaswinning in Groningen.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 De zeven inwoners van Heenvliet, een dorpje bij Rotterdam, moeten komende de nacht voor de tweede keer ergens anders slapen. In een huis in de buurt is zeer zwaar vuurwerk gevonden. Hoeveel precies is niet duidelijk. Maar het gaat volgens de politie om honderden kilo's. We hadden aanwijzing om in deze woning te kijken dat we daar illegaal vuurwerk zouden aantreffen. Nou, daarin zijn we rijkelijk beloond. Want zo'n hoeveelheid die hadden we niet verwacht aan te treffen. Nou, helemaal niet dat de exclusieve opruimingsdienst Defensie het opruimen voor de rekening zou moeten nemen. Kort nieuws. De ongeveer dertig inwoners van Deventer die gisteren hun huis uit moesten vanwege een grote brand... zijn nog altijd niet thuis. Het is nog niet veilig genoeg om terug te keren. 40% van de psychologen schoemelt met diagnoses... om er zeker van te zijn dat de behandelingen... door de zorgverzekeraars worden gedekt. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend psychologen. En supporters van Ajax en Feyenoord zitten wellicht weer tegenover elkaar... bij de bekerwedstrijd over een paar weken. De Amsterdamse burgemeester van der Laan wil bekijken... of hij de bezoekregels voor uitwedstrijden kan versoepelen. Het weer dan wees gerust. De regen trekt naar het oosten. Komende nacht en morgen overdag trekken dan nog wel buien over het land. Maar dan breekt ook soms de zon door. Het is dan een graad of 9. Maandag blijft het lang droog en gaat de zon uitbundig schijnen. Dat was het. Zelf een keer nieuws lezen vanuit het Glazen Huis. Check dan de veiling. En dan kun je oefenen met het nieuws van nos op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM. Serious Request. ABB Verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht staat tussen Vinkenveen en Maarsen 5 kilometer. Er ligt daar van alles op de weg. Er is waarschijnlijk een dakkoffer opengesprongen van een auto. Nu is alleen nog terecht. De rijst ook dicht tussen Breukelen en Maarsen. Op de A6 lijkt dat gebeurd. Bij Lelystad richting Emmeloord. Er staat in ieder geval nu een korte file. Op de A27 was eerder een ongeluk van Utrecht naar Breda. De weg is nu vrij. Maar bij de brug bij Gorkum mag je nog aansluiten in 3 kilometer file. En een ongeluk op de IJsselbrug. Op de A28 naar Amersfoort. En daardoor nu... tussen Zwolle Centrum en Knop het Hattem en broek twee kilometer, maar er zijn wel drie rijstroken dicht. De meeste advocaten kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering... van MoVier. De reden? Als advocaat lees ik de voorwaarden van A tot Z...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 Hoi, ik ben Bart, van de Koen. Hoi, ik ben Maxime van Mr. Mississippi. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. Hey, this is Passenger. Please support 3FM Serious Request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious Request. 3. 3FM. En hoe kun je hier zaterdagavond beter beginnen... dan met zo'n fijne van Guns N' Roses. Aangevraagd door Nico, Annika en Olé. Ik zeg olé, olé, olé voor Paradise City. We Los Angeles. Het zijn Paradise City. Where the girls are green and the grass is pretty. Oh, nou, het zat iets anders in elkaar geloof ik. Maar. Paradise City, ik vind het toch leeuwarden hoor. Paradise City. Als ik kijk naar die mensen die hier buiten staan om het glazen huis. Ja, wij eten dan zes dagen niet. Ik kijk naar buiten en ik denk, al die mensen die dan het weer trotseren... en die in het miezerige water wat hier naar beneden komt... gewoon toch voor het glazen huis staan om hun donatie te doen. En ik heb echt het gevoel dat er heel veel geld door de brievenbus heen komt. Geld geef je nooit genoeg natuurlijk voor het Rode Kruis, daar niet van. Maar uh, het, het voelt echt heel goed. Ik ben ontzettend benieuwd naar de tussenstand. We gaan de derde tussenstand straks krijgen. Het zal niet al te lang meer duren. Een uurtje? Nou, twee nog of zo. Dan komt Sophie weer hopelijk... Hopelijk met goed nieuws. Hopelijk met goed nieuws. Vraag een plaat aan. Doe dat via 3fm.nl slash plaat. Of uh, doe dat via het callcenter. Dat is ook echt een goede manier. 0909 1336 Ik denk dat Giel of Koen zouden wel even achter uh, onze mobiele Giel, ja. Achter onze set Ik gaat zitten. Ja, gelijk. Ik ga maar even ja, uh, zitten. Ja, cool. Dus nu bellen: 0909-1336. Krijg je mij gelijk aan de lijn? Nou, helemaal goed. Leuk. Top. En je uh, kun je gelijk je plaat aanvragen. En wie weet, hoor je me ook al heel snel voorbij komen op de, de radio. Veel mogelijkheden om dus te doneren voor het Rode Kruis. Dat kan. En uh, Sasha, goeie avond is het inmiddels. Met Paul. Hallo. Hallo met Sasha. Hallo Sasha. Jij bent uh, acht jaar oud en je komt uit Papendrecht, hè? Ja. En je hebt een, uh, een nummer aangevraagd? Ja. Welk nummer is dat? Van Katy Perry, Roar. Roar. Kun je wel een grote brul doen, Sasha? Hm? Wat zei u? Kun je een grote brul doen? Ja, uh, yeah, hoor. Ja, laat eens horen dan. War. Roar. Roar. Oh. Want dat is Roar, hè? een grote brul van Katy Perry. Ben je een groot fan van haar? Ja. Yeah. Ja. Is dit het allermooiste liedje of welke vind je nog meer leuk? Um, dat is het allerleukste liedje. Nou, dan ga ik die ook gewoon voor je draaien, als dat het allerleukste liedje is natuurlijk. Um, nee. Ja, je bent acht jaar oud Sascha, ik, ik reken echt op, op niks hoor. Maar heb je geld overgemaakt voor het Rode Kruis? Um, nee, ik kan niet maken, maar mijn vader die heeft wel 10 euro gedoneerd. Oh, je vader heeft 10 euro geregeld. Kijk, dat is goed geregeld. Nou, geef je vader maar een dikke zoen, want jouw favoriete liedje Roar, klinkt op de radio. Okay, dooi! I used to bite my tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly, agree politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the breaking point I stood for nothing So I fell forever Oh, die, wat lekker is dat omzet die, die plaat nog een keer te draaien. Oh man, ik ga er bijna van over mijn woorden vallen. Die note en Shed My Skin die kwam van uh, onder andere G. Boersma uit Kolm. En Henry Vierhuis. 10 euro bij elkaar opgeteld, deze twee bedragen, is dat 20 euro. En daar bouwt het Rode Kruis een eenvoudig toilet voor. Dus gewoon een gat in de grond en een goed sluitende deksel eroverheen. Ja, het is simpel, maar het kan genoeg zijn in dit geval. 15 euro kwam er ook nog binnen bijvoorbeeld voor Katy Perry met de roar. Dat is natuurlijk ook voor Sasha. Maar uh, Brigitte zegt er over uh, een plaats die erg past bij de situatie waarin ik me bevind. Daarnaast ben ik erg begaan met het thema van dit jaar. Ik heb zelf twee kinderen. één van drie jaar en één van twee maanden. En ik hoef me in Nederland hier gelukkig geen zorgen te maken dat ze ernstig ziek worden. Of zelfs overlijden door het drinken van vervuild drinkwater. En dat gun je toch iedereen. Buiten bij het huis staan uh, veel mensen. Maar ook zeker twee dames die uh, bij de microfoon staan. Hallo, wie zijn jullie? Irene, en Laura. Irene, Laura, jullie komen uit de buurt hoor ik. Ja. En waar is dat precies waar jullie wonen? Nou, in Veenbouden. Veenbouden, ja. ja, goed. En dan met de fiets hier naartoe gekomen, of de bus of de auto, of auto. ]zo. Auto, goed. Um, je houdt iets in je hand volgens mij, hè, Irene? Huh? Nee. Of niet? Oh, je hebt nee. gewoon koude handen. Ja, je hebt helemaal zo dichtgeknepen. Ja, Je telefoon. Oké, oké. Wil je wat doneren of wat kan je doen? Dat oh, heb yes. we al gedaan. Ja, En zwaaien. En zwaaien? Ja. Nou, zullen we er een moment van maken dan? Dan komt hij. Ik, uh, ik ik, ik al vast alvast in mijn vingers. Oké. Okay. Oké, okay, doe het. En zwaaien. Nou, heel fijn. Als ik daarmee blij kan maken en als jij dan daar kinderen mee kan redden, helemaal goed. Dus ja, ja, je hebt al gedoneerd, hè? Ja. ja. Heel goed. Dankjewel. Nou. De deurbel gaat. Ja, Giel zit uh, over bellen gesproken. drukt drukte bellen op dit moment met uh, het callcenter. Maar die, die kun je heel even in de wacht zetten. Denk ik. Nee, ik, ik, heb iemand wa ik heb iemand. Hey, hey, nou ja, Piet! Piet, met zijn doch, doch, dochters! He? Piet, met zijn dochters, hè? Met zijn dochters! Ja, ja. Oh, ik heb gelijk geen aandacht voor Piet meer, merk oh, nee. ik. Maar uh, toch wel. Piet, hoi. welkom in het hoi, huis. Hoi. Kusina, hoi, Hallo. Hoi, hoi. hoi. hoi Laura. Hoi. Nee, dat zijn helemaal niet zijn dochters, sorry. Ik dacht dat ik je Geertje had meegenomen. Nee, nee, nee. Je krijgt groeten van Geertje, maar ik heb drie gasten meegenomen. Oh oké. Laura. En uh, we hebben ook uh, Janneke nog, die is de middelste. Dat is uh, Laura, dat is Christina. Die hebben geboden op het item om met mij mee, met jullie, het ontmoon te doen in de uitzending voor vanavond oh. voor SBS. En dat, dat hebben zij leuk. gewonnen vanavond. En hebben jullie wat voor, voor geboden? Hebben jullie daarvoor betaald? 380 euro. Zo. Ja. Hartstikke goed, zeg. Maar hij is wel met Koen erbij. Ja, ja, die is er dan bij. Maar ja, oh, bij, het, is het, het is er niet dat nu weer gaat uh, plaatsvinden. Ja, we gaan zo meteen uh, de uh, cameraman en uh, zo, We ja? gaan lekker even ontmoorden met ons allen. Ik heb ook nog... Een paar mutsen voor jullie meegenomen, omdat het hier zo koud is oh, toe in Leeuwarden. Ja. Het is een ontmoormuts. Nou, we houden onszelf warm hoor. En de, de warmte van het publiek mag er ook, uh, ook zeer zeker zijn in Leeuwarden. Ja. Maar uh, bedankt voor de muts, uh, Piet. Dat is heel fijn. Dus we gaan straks het weer hier live doen. Kom in, maar ga je nu voorbereiden al dan? Of is dat zo meteen dan? Nee, al, dat gaan we zo meteen doen. Uh, dat dan, gaan we zo dan uh, dan want doen. Wij willen. Met jullie gewoon ontmoorden, met deze dames. Maar gewoon zeggen dat het op Zijland droog blijft, dan komen mensen. Ja, ja. nou dat gaan we ook doen, maar ik vind het al een hele prestatie dat hier nog zoveel mensen ja, zijn. Ja, ja, zijn. Ja, ook te gek vind ik heb uh, de webcam ook van, de, van de op Friesland doorgezet bij mij per site, dus iedereen kan de hele dag het Zijland Oh, zorgen. wat leuk. Je hebt trouwens een prachtig shirt aan. Jou wordt 058 serious request. Ja, is, ja. ja. <lacht> dat is een van de... Dit is een van de weinige shirts, die hebben ze mij gegeven. Ik had eerst het shirt voor jullie aan. Maar ik denk nou deze hoort er ja. vanavond helemaal oh, bij mooi, natuurlijk. Jouw... Heb je nog meer bij je ook, uh, Piet? Ja, cameraman. Heel goed. En Edo komt mee. Nou, fantastisch. Die gaan we niet veilen, die zijn een bruikbaar geworden. Ja, nee, we gaan nog een nieuw, uh, nieuw item veilen. Dat is een oh, well. weerberichtopname bij mij. Dus dan kunnen ze bieden op een uh, Piet's weerbericht. En die gaan we dan op, in overleg opnemen, uitzenden op, uh, op SBS. Nou, dus dat kan bij iemand, uh, iemand thuis dan uh, eigenlijk? Dus ja, dat, ja, kan bij iemand thuis zijn, kan een bedrijf zijn. Het gaat erom om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ja, dus uh, dat item komt dat er vanavond op. Nou leuk, neem wat te drinken. Ja, Eten hebben we helaas niet. Maar... En ik ga jullie zometeen natuurlijk ook nog een paar vragen stellen. Moeten we ook nog wat zeggen of niet? Ja, straks aan het morgen. Oh nee, daarna oefen ik alvast. Nee, voor <laughs> ja. de rest natuurlijk ook nog uh... een goed. Tof Kom. dat je er bent Piet en de, de dames die je bij Tot hebt. Tof dat jullie zoveel geld uh, geboden hebben. You get what you give. Een mooi motto lijkt mij. New Radical. Op 3FM. Die kwam van onder andere Jeroen Spronk. Jullie zijn goed bezig mannen, zegt hij. Zes dagen lang druk met het maken van ultieme radio, zegt hij. Oh, Otman, old Oldman! Was ik nog op tijd, jongens? Ja, ze waren hier net bezig met Piet's uh, weerberichten. Het zat er nog in, er nog in hè? Nou, je ziet het vanavond anders wel op SBS voorbij komen, natuurlijk. Uh, het goede nieuws is trouwens dat het alleen maar lekker weer wordt de komende week. Piet Paulusma heeft zelfs alleen maar een t-shirt aangetrokken... om nog te bewerkstelligen dat het de zon echt alleen maar gaat te schijnen. Uh, zonnetjes zie ik ook in de vorm van uh, Michelle van Dijk uit Leiden. Die zegt een heerlijk nummer met een toepasselijke titel en een beetje jeugdsentiment. En dit is er ook bijzonder, Judith Ooymans zegt... Vijf jaar geleden heeft Paul die New Radicals You Get What You Give gedraaid. In Breda tijdens de Series Request. En dat was zo leuk dat het dit jaar weer mag gebeuren. Nou, Judith, ontzettend bedankt. Vijf, uh, wat zeg ik? Twee keer vijf euro. Tien euro van jouw kant komt eraan. Uh, richting het Rode Kruis. Het is inmiddels uh, één over half zeven. Uh, er is er weer een heleboel gebeurd afgelopen middag. Ik zou het niet eens zo op mijn vingers kunnen natellen. Gelukkig is er Lieke, Lieke Veld in Hilversum. Jij bent ontzettend scherp geweest, toch? En ja. hebt goed opgeleefd. Zeker weten, Paul. Goedenavond. En wat heb jij een leuke muts op? Ja. Ja, hij gaat zo wel ja. voor de spiegel <laughs> 3FM, Serious Request. Update. In deze update hoor je onder andere hoe stug Friesen soms kunnen zijn. Maar eerst Domien die staat op het zeiland in Leeuwarden waar je je opgehaalde geld zelf naar het glazen huis kunt brengen. En om te raden wat een actie heeft opgeleverd heeft hij het spelletje hoger lager bedacht. Dat speelde hij bijvoorbeeld met de echte meisjes in de modder die het zwaar hadden. Blauw van de blauwe plekken en uh, huilen, oh. alles, maar we hebben het gehaald. Huilende vrouwen Leander, hoeveel denk je dat het heeft opgeleverd? Dat is lastig hoor. Ah, ik begin weer bij 1000. 1000 euro, hoge lagen. Dan zou ik met stappen van 100 omhoog gaan. Dat is mijn ervaring. Oké, okay, um, 1100. 1100. Een klein beetje hoger zou ik gaan, nog. Ik zou naar 1500 gaan. Nou, ah, what the fuck. 1500. 1500 euro. Is goed gekeurd, Leander. Kijk eens, je krijgt van mij 30 euro. Gefeliciteerd. Dankjewel. En je mag hem meteen weer afgeven bij het glazen huis bij de brievenbus. Ja, ah, gaan we doen. En dit was het allereerste editie van Hoge Lachen. En Erik Korton maakt elke jaar prachtige reportages voor Serious Request. En op zijn reizen voor de actie komt hij ontzettend veel mensen tegen. Koen vroeg zich af of er ook mensen zijn waar hij nog steeds contact mee heeft. Ik heb uh, uh, laten we zeggen, in, drie, in drie landen, dat is eigenlijk in, in Oeganda, in Kenia en in Malawi van, van vorig jaar...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 Nee, ik het ja, maar dat is in dit geval niet erg. Teken. nee. Klaas en een heleboel helpende handjes waren vanmiddag bij een actie op het strand. En dat terwijl er eigenlijk een weerswaarschuwing was. Maar weer of geen weer, deze actie gaat gewoon door. We hebben een actie opgezet om zoveel mogelijk windsurfers, kitesurfers en golfsurfers, zippers, nou ja, noem maar op, iedereen het water in te krijgen. Om zo zoveel mogelijk geld op te halen met een dikke show. Moet je kijken, moet je kijken. Wat tof. Nou, En om even een kleine demo te geven, zo zal ik dan maar weer eindigen Koen. Dan vlieg ik de lucht in met jou.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 Michiel is met heel veel lawaai onderweg naar het Glazen Huis. Je kon namelijk op tien fanfares bieden die op hun tocht door Friesland een liedje voor je spelen. En Gerlof wilde heel graag het Friese volkslied horen en daar had ik veel geld voor over. 350 euro en het komt bovenop het bedrag dat zometeen bij jullie wordt aangeboden in het Glazen Huis in Leerwarden. Maar daar komen ze zometeen. Ik zou ze zeggen, geef het startsgoed Gerlof. Nou, uh, dames en heren, fantastisch dat jullie hier zijn. Fantastisch jullie het gedaan hebben. Het weer is fantastisch en ik zou zeggen, bars los! Komt u maar! God. Niet allemaal tegelijk. Ah ja. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja, hand op, uh, hand op het hart, Gerlof. Zo hè. 3FM. Serious request. Update. Ja, als het goed is kan hij elk moment uh, met de fanfares bij het huis aankomen... om het eindbedrag dat is opgehaald bekend te maken. Dat was hem weer. En uh, vanavond laat krijg je weer een nieuwe update van me. Wil je ook iets doen? Check dan 3FM.nl en kom zelf in actie. Superleuk Lieke. Dankjewel! Het is toch leuk? Piet Paulus maar hier. Uh, je ja. gaat het goed met het opnemen van het weerbericht, dus het ja, allemaal perfect op? Het staat er helemaal perfect op. Het komt vanavond gewoon lekker op tv. En uh, ik vind het ook heel gezellig hier. Ik zit naar je stem te luisteren, Piet. Je hebt best een beetje een laag te erin. Een beetje een warm, uh, warme stem. Ja, dat is raar, hè? Nee, helemaal niet. Want jij zei net ook tegen mij... Ik ben vroeger ook ik... DJ ah, geweest. Hij is vroeger ja, DJ ja, geweest, Piet ja, Paulusma. Ja, dat ja, een DJ van vroeger. Ja. Dat, en jij zat bij Veronica, of wat deed je precies? Nee, weer? ik heb een discotheek gedraaid... maar ik heb één uurtje gastisjockey geweest bij Veronica... toen eh. ik op het schip was. Dus dat was, was ik een jaar of 14, 15... Wauw, dus hij heeft gewoon op het oude schip wow. van Veronica gezonden. Nee, nee, ja, en wel uitgezonden, maar ja, niet Nee, is niet dat je er zat, maar precies, maar jouw jou tape ja. is vanaf dat schip ja. de eter opgegaan. gegaan. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, Piet. Ongelooflijk, dus ik, Ja, zou je het leuk vinden om dan voor, <laughs> <laughs> voor Good Old Time misschien nog één keer een plaatje aan te kondigen op de radio? Ik denk dat het hiervoor betaald is, uh, of niet? Hè? Ja, 10 euro zelfs. 10 euro. Nou, er is vandaag 10 euro betaald voor Anywhere Else. En bedrijf natuurlijk. Out Clark. Ja, lekker strak hoor. Strak. Dankjewel Piet. tof. Oké. Okay. En vanavond zit hij natuurlijk weer in de televisieuitzending met een lied dat hij elke dag voor het hoofdgebot maakt. Anywhere else is, zoals Piet Fuck up the all around the world. Party parades and party girls. I don't wanna hang with the boys today. No me and Drink on me Zelf nog even houdt met de voetbal van uh, AC Milan. Eintje natuurlijk. Barcelona staat op de veiling. hè. 3fm.nl. Hij staat weer buiten op het plein. Hoorde, ik Lieke net al uh, verwijzen naar uh, wat Michiel Veenstra eerder liet horen. Die toeters van uh, vanmiddag. En volgens mij weet jij daar meer van, Domin. Goedenavond. Uh, hallo Paul, het is zover. Uh, ze zijn namelijk met z'n allen hier. De Serious Street Parade komt echt letterlijk nu aan op het Plein. Het Willeminiumplein in, uh, in Leeuwarden. En je denkt, het is wel vrij rustig. Maar let op wat er zo meteen gaat gebeuren. Want ze hebben nu het signaal gekregen dat ze mogen gaan spelen. Om dan de grote terugkeer te vieren. Let op, dat klinkt als volgt nu. Oh, ze... Ja. Het duurt. Dit wordt, ik hoorde dit bij Facebook van dag Running Dead. Ik hoorde dit vanmiddag. Ik denk dat kun je het kunt op produceren, Paul. We tel af. 199. Hey. Ja, ja, precies. Kijk en dan gaan we al uh, nogmaals, Paul, om het even samen te vatten. Het waren uh, acht verenigingen, tien marching bands in totaal. Laat ik even gaan praten met Nienke. Goedenavond. Goedenavond. En welkom terug in Leeuwarden. Ja, eindelijk. Hoe is het gegaan vandaag? Kunnen we even even samenvatten wat er precies gaande was? Nou, ja, we zijn met uh, acht muziekverenigingen in zeven Friese plaatsen geweest vanavond. De zevende plaats is dus Leeuwarden ja. en we zijn we eindelijk hier. En ja, dit is echt de ontknoping. Maar hoe was het met het weer vandaag? Want ik heb de hele dag buiten op het plein gestaan. Dat vond ik al af en toe een beetje taai, maar het was voor jullie, moet het echt zweten zijn geweest en dan in een negatieve vorm. Ja, zeker, zeker. Dat was erg jammer, maar we hebben uh, ons er doorheen geslagen met z'n allen, want we wilden ons natuurlijk allemaal inzetten voor deze actie. Dus... Ja, het was heel erg gezellig. De regen heeft onze dag zeker niet verpest. Het waren acht verenigingen. Het zijn uh, tien fanfares in totaal. Tien, tien mensen, tien groepen die spelen. Klopt. Hoeveel mensen heb je dan bij elkaar verzameld de afgelopen tijd? 350 uh, mensen zijn hier nu. Met ze 350 hebben ze de hele middag gespeeld. Klopt. En nu komt het grote moment, want Paul, voor de duidelijkheid, we lopen nu naar de brievenbus. We lopen oh. naar jullie toe. Mocht je denken, wat, wat beweegt de grond onder mijn voeten. Ik neem al die verenigingen nu mee, omdat er natuurlijk een eindbedrag wordt aangeboden. En Nike, jij hebt ook nog geen idee op dit moment. Hè? Nee, ik weet het nog niet uh, precies, maar ik weet wel ongeveer wat het gaat worden, maar nog niet precies in de Niet precies. Ik laat jou snel meelopen naar de brievenbus. Paul, ik maak, uh, ja. ik maak me even uit de voeten. Want er komen nu dus al die mensen komen nu. Ik heb het, het gevoel plein, dat het heel dichtbij komt nu inderdaad, Tomie. Heel dichtbij. Heel en dat klinkt dus als stollen. Ik hoop dat we op tijd stoppen. Het is wel gaaf hoor, moet ik ja, dit zeggen. Het wel lekker. Het dan. zijn dus echt 350 mensen die allemaal een instrument kunnen bespelen. Zo, de niet ja. ja, en terwijl het er vanavond toch een beetje trompet weer was. En ze dus hebben dus de hele middag doorgespeeld. En het eindbedrag komt dan jullie toe richting de brievenbus. Nou, het klinkt als muziek in mijn oren. Ik, uh, ik ga erop wachten zometeen, maar over drums gesproken, ik zeg, dit is wel leuk hoor. Ik lees het berichtje hier van uh, uh, Petra de Wilde. Die zegt, onze dochter Frankra van Negen, die met drummen helemaal losgaat...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 Have to sacrifice. Hey, yo, listen what I. De toeters en bellets. Want wat staat daar opeens hier prachtig voor de brievenbus? En hoe moet ik het omschrijven? Het zijn gewoon volwassen mannen. Maar ze dragen engelenhaar op hun hoofd. En ze hebben uh, een soort piek in hun hand eigenlijk. Dat doet we... zich ook niet voor je lol hè. Dat zo'n is... pak aantrekkelijk nee, nee, bij. Is, dit is wel uh, bijzonder. <laughs> en het, het loopt vast uit als het nat wordt. Misschien moeten we gauw met ze gaan praten, want het is echt wel bijzonder wat hier gebeurd is. Uh, een, een dame met een rode muts, staat bij de microfoon. Jij hoort erbij, neem ik aan, hè? Ja, klopt. Heel goed, heel goed. Uh, jij dacht, ik, niet zo'n niet zo pakje voor van mij vandaag. Nee, normaal speel ik wel mee, maar uh, vandaag even niet. Oké, okay, oké. Okay. 350 mensen bij elkaar. Zoveel muziekverenigingen. Echt heel tof. En uh, het grote moment is daar, hè? Ja. Kan iemand misschien op zijn toeter blazen om het spannend te maken? En terwijl ik dit zeg, weet ik dat dit 26 seconden gaat duren voordat iemand op zijn toeter gaat blazen. Want die cues, dat was het niet echt. Maar nou, ik, ik voel wel een pauk. Ik, ik hoor wel iets aankomen, inderdaad. Oh, sterker nog, dan heb je er eentje hier. Het bedrag dat jullie opgehaald hebben vandaag met zeven steden aandoen is... 13.216 euro en acht cent. Wauw, wat een prachtig bedrag. Je werd applaus voor het hele zijland. Ja, ik zou een overwinningsliedje spelen hiervoor. Als je even wat geluid kan maken, dan is dat wel een goed moment. Heel leuk. Prachtig bedrag. Meer dan 13.000 euro bij elkaar opgehaald. Fantastisch gedaan. En, um... Vier het nog even lekker met z'n allen, want dat hebben jullie vriend. Mooie dag gehad. Terwijl ik even vragen aan. Uh, ja, aan wie eigenlijk? Wie wil dit horen? Roep je naam maar? Manon. Manon, goedenavond. met ja. Paul spreek Hallo? je. Jij, jij, jij herkent hem al, hè, Manon? Ja, tuurlijk herken ik hem. Want de meeste Geweldig. mensen denken, wat is dit voor geluid op de achtergrond? Maar. Geweldig kerstnummer, hè? Ja, een van de mooiste ooit gemaakt, vind ja. ik. Ja. Dat vind ik ook. En dat van Nederlandse bodem. Zo is het. Want dit is natuurlijk. Zijlowski. Christmas was a friend of mine. En uh, wij zijn vrienden vanavond, want je doneert voor het Rode Kruis. Hoeveel euro mag ik noteren, Manon? 25. Dankjewel en geniet ervan. Alsjeblieft, er bij jullie ook. Goed. Every year lasts too long. With Easter bunnies, birthday cards and seaside outings in the summer. need to break the loan of time that stretched between the one and the other Christmas Christmas in the 60s was fine With candles, goodies, presents and wine Peace on earth was real it seemed And love as yet not obscene Oh no parade dying trees and neon stars and plastic sandwiches for a penny urging to sell you uh -huh. veilof Dionia Christmas was a friend of mine nou het wordt nog een drukke avond vanavond hier we hebben alweer bezoek. Koen doe je even de deur hey, open Het is Wilfred Genee Hey Wilfred Genee nee, vanavond in het uh, glazen Ja ja ja Wat leuk Camuur ontzettend leuk <laughs> gelijk zijn favoriete club Ja ja ja Hey Wilfred Doe je jas uit ja. nee. Lekker warm hier hè ja Giel ja Hoe is het Ja goed Beetje vreemd dat je nou gelijk met zo'n microfoon bij gaat staan interviewen. Maar. Ja, dat is radio Alles is hier live, oh, alles vol, radio. het een beetje vol man, dan gaat het een beetje. Ja. ja, eigenlijk best wel ja. Ik heb een beetje in inkakker Ja. ik ben. Al, ja, wegtrekken. al Kom. Nee. Ja, ja. ja. ja gaat best redelijk en uh, we krijgen heel veel steun van, van Leeuwarden, uh, jou, jou wel bekend hè? Wat een stad dit hè, de beste stad van Nederland natuurlijk, toch of niet? Ja, vraag het nog maar. ja. Nou, dat enthousiast dit jaar. Hallo je ja, met een, oh, helikopter. Een, helikopter een helikopter over. Ja, ja, ja dat zei ik gisteren ook al. Dan vlieg je je helikopter over. Maar jullie geloofden me niet. Jullie dachten dat Martin Gerrits stond te draaien. Maar dat was het, was, het was gewoon een helikopter. Het ja, was echt een helikopter. Maar goed. Uh, Wilfred, leuk dat je er bent. Want, want jij ja, hebt dankjewel. echt al iets heel moois gedaan voor de veiling. Gisteren bedoel je? Ja, gisteravond. precies. We hebben uitgebreid over poep gesproken gisteravond. Hebben jullie dat meegekregen? Nee, dat hebben jullie niet meegekregen. Nee. Ja, ik wel, want ik, uh, ik val altijd met jullie in slaap. Ja, nou, het ging gisteren over poep. Kijk, we hebben een boek uitgebracht. Mijn vrouw en ik vullen voeden. En daar staat een hele poeplijst in. Het gaat een heel stuk over darmen. We hebben gisteren met de stoelgang van Johan hebben we doorgenomen. De stoelgang van Jan Boskamp. Die moet hem vaak afknippen, zei hij. Weet je wel? Nee. Ja, en, en René heeft vaak keutels. En keutels is niet goed, hè? Dan drink je te weinig. Dus dat was een beetje in het kader van diarree of ze veel last hadden van diarree. Maar daar hadden ze allemaal geen last van. Ja, we hebben een heel smakelijk programma gepal. Dat ben, ik Ja, de, en, ik en de, de, de, de grap is dat. Zeker Johan en, en, en, en die, die maken er natuurlijk veel grappen over. Maar het boek wat jij hebt geschreven is wel degelijk heel serieus, hè? Ja, ja, kijk hier, heel serieus boek. En dat hebben ze uiteindelijk toch gesigneerd voor het goede doel. Dus voor een Serious Request. Dus voor de echte liefhebber van Football International. De echte handtekeningen van Jan, Johan en René. En ook ondergetekende nog. Dus daar kun je op bieden. Maar toen zaten we een beetje door te filosoferen. Want het is trouwens echt inderdaad een serieus boek. Hè. Het gaat niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Bij de darmen kun je alles zien, hè, hoe een mens functioneert. Aan de Poep, dat is serieus, is het allemaal aan te kijken. de ja, ja? Poep kan zo. echt aangeven hoe je ervoor staat. Maar dat, is niet, dat weet jij toch niet? Wel? Nee, dat hebben al die deskundigen die oh, nee, in het boek, uh, dat verhaal vertellen. Als je meteen naar de WC gaat, je je dat jij weet dat die heet. Tweede hersenen. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat gebeurt er allemaal hier? Ja, ja, helikopter. Ja, zeker. We zitten hier vlakbij het vliegveld. Voor nee, het, uh, nee, dat is Johan Derksen die ja. probeert we van alles te doen om dit te verstoren ja, natuurlijk. dat is, ja, dat is een zekerheidje ja, ja. natuurlijk. Nee, maar de, de darmen zijn voor ook voor onze eigen kinderen natuurlijk echt en ook voor jezelf trouwens. De graadmeter van hoe het met je gaat. Nou ja, diarree. Is het ergste eerste wat je kan overkomen. Ja, als je leuk. daar last van hebt, dan, nou, dan weet je het ook. 800.000 kinderen per jaar. Ja. Dus dat het hartstikke goed dat we dit deden. Maar veel belangrijker, we zaten een beetje door te filosoferen. En kijk, mensen vinden het programma best wel leuk over het algemeen, uh, wat wij doen. Maar iedereen zegt, dat zou ik ook kunnen aan tafel meepraten. En toen dachten wij opeens gisteravond spontaan, misschien is het dan wel leuk. Nee, oh, nee, nee toch? Echt? Om mensen de gelegenheid oh. te geven om een half uur met ons mee te praten. En nou, ga ik echt. Ga ik om daarop te bieden. Ja? ja? Wil je nou dat lijkt nee, me zo uh, lang. Nee, dat, dat is te gek, want het gaat echt waanzinnig met Football International. Ik geloof dat jullie tegen de miljoen aan aan tikken zelfs op de maandagavond. Maar uh, ja dan stel ik me dan weer zo'n hoe uh, wat is de de kantineheld voor inderdaad. Oh, ja, ja. En die wordt oh. allemaal toch wel zo schandalig ah, nou, voor ons. Ja. Nee, de... nee. Nooit nee, nee nooit. Nee, die nemen we heel serieus. Gisteravond was het ook weer hopeloos. Dat is een mannetje van twee smurven. Yeah. Die maakte trouwens een hele leuke grap. Je zei tegen René, kijk eens dom. Ja, stop maar, zei hij toen. Toen lachte ik, ja, nee, die was best leuk, die jongens. Nee, de bedoeling is echt dat je dan ook de gelegenheid krijgt om, om je verhaal te doen. Een half uur lang ook aan tafel. Niet aan de bar of achter de bar. Echt, een half uur aan tafel. Er wordt een stoel bijgeschoven ja. tussen Johan Boskamp en Johan Dersin. En dan mag je een half uur, mag je daar aan zitten en uh, meepraten. Oh. Dat is wel echt heel leuk. Dus er zijn trek... al twee dingen voor echt, de veiling. Echt super, het is bijna jammer dat Hans Klein weer mag. Want anders had hij zeker. even gevangen. Anders ga ik altijd ook voor om bij ja. ons te zitten. Oh, ja. Ja, nee, je betaalt te grof voor zelf. Even, maar toch, die uitzendingen met Hansi Hansi, dat zijn stiekem toch wel de beste. Hè? Ook het best bekeken, of niet? Ja, wel heel goed bekeken. En het zijn, ik vind de ene naar beste. Want ik vind met Jan Boskamp vind ik persoonlijk de beste. Want Jan Boskamp is zo echt. Die is zo puur. Die is zo natuur. En Hansi heeft hier en daar nog wel eens de neiging om een beetje door te slaan. Maar met Hans. Daar merk ik helemaal niks van. Nee, hè, totaal niet. En je krijgt hem ook makkelijk uh, totaal niet op de kast. Het is heel moeilijk om, om Hans op de kast te krijgen. Maar uh, nee, wat je zegt, het programma is uh, op dit moment gaat heel lekker. En je als kantineheld ben redelijk te lul. Maar ik durf te garanderen. Leren dat ik zal ingrijpen voor degene die uh, aan tafel komt. Helemaal en dat af. het dan uh, moet. Dat was is wel, zelfs ook leuk zijn als mag, hij gaat bieden. Mag ik even een <laughs> ja. voorbeeld noemen? Twee jaar geleden heb ik dit voor degene een keer aangeboden op een Gala. Toen was er een man van een bedrijf die heeft er 11.000 voor betaald. Vorig jaar heeft er een dame voor betaald om 5 minuten zich te laten afzijken. De Johan Dexland programma. 31.000 euro. Okay. Ik weet niet dat we dit soort bedragen zullen gaan halen. Want nee, als mensen persoonlijk ja. gaan bieden, dan wordt het anders. Dan voor kan het dan beter bedrijven, bedrijven of zo. Uh, ja. Maar we ja. hebben gisteren wel groepen, eigenlijk moet het toch minstens 5000 euro kunnen ja, opleveren. Dat is zeker,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 Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw je de nog snel. ABS Autoherstel vakken, abs -auto 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Hoi Maaike, hoe kip jij vandaag? Nou, Kim vriendelijk. Vertel eens. Zoete kip, hè jongens? Yeah! Nou, wie hebben we de zin in? Zeker weten. Kijk op hoekipnederland.nl. Kip de meest gezijnde stukje vlees. Kip! De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier.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 NOS om drie. Microsoft gaat een van de grootste datacenters van Europa bouwen in Noord-Holland. Volgens de provincie wordt er zo'n 2 miljard euro in het datacenter geïnvesteerd door de Amerikanen. En dat levert dan weer 150 tot 200 banen op. Microsoft zelf wil het bericht overigens niet bevestigen. Het bedrijf doet om veiligheidsredenen nooit uitspraken over plekken van die datacenters. Er moet veel beter onderzoek gedaan worden naar de mogelijke aardbevingen... die Groningen nog staan te wachten. Het onderzoek dat door de NAM zelf is gedaan, is niet voldoende... vinden onderzoeksinstituut TNO en de Technische Universiteit Delft. Alleen zo kan goed worden voorspeld wat de eventuele gevolgen zijn... van de aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt. Het huidige onderzoek was eigenlijk veel te kort, zeggen ze. Als je praat over het begrip van onderzoek over in één jaar van aardbevingen... is die één jaar veel te kort inhoudelijk. 12 bewoners van de binnenstad van Deventer kunnen vanavond weer thuis weekend vieren. Ze wonen recht achter de historische panden die gisteren zijn verwoest bij een grote brand. De achterkant van de uitgebrande huizen is gestut, zodat de gevels niet meer kunnen omvallen. En dus kunnen de mensen die hier achter wonen naar huis. En dat wordt ook wel tijd, zegt een van hen. Op dit moment eigenlijk alles wat ik nu bij me heb, dat is uh, echt alles wat ik heb. Ja, de enige kans wat wij kunnen hebben is uh, ja, rookschade, misschien uh, wat stankoverlast. Het weer dan het komt vanzelf goed. De regen trekt weg naar het oosten. Komende nacht en morgen trekken dan wat buien over het land, maar morgen breekt soms ook de zon door. Het is een graad of 9. Maandag blijft het wat langer droog en gaat de zon ook regelmatig schijnen. Dat was het, maar er is nog veel meer op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Flea van de Red Hot Chili Peppers. Hey, wij zijn Chris Berry. En Well Willen de people here, please help 3FM. And send in your serious request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious request. 3. 3FM. Met die fantastische van Jimmy...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 Dylan, maar zo fijn in de uitvoering van Jimi Hendrix. All along de Watchtower hoor je van Kiki Moes, onder andere voor 10 euro. Paul Romans wilden hem graag horen. Ook Ab Gijssen, Hans van Berlo. Dank allemaal voor het aanvragen van deze plaat. Dit is 3FM Serious Request. We maken radio tot en met kerstavond vanuit het zeiland in uh, Leeuwarden, waar het allesbehalve saai is trouwens. Hoor maar Leeuwarden! Ja, en toen Wilfred genee binnenkwam bleef het even stil, maar er vloog echt net even een helikopter over. Dat was echt pijnlijke planning natuurlijk. Johan ja. Ja. Derksen zei ik al en doet ja, de rest ja. alles aan. Maar het is wel mijn thuisstad, hier liep ik vroeger als jochie altijd. Toen was het niet zo druk moet ik erbij zeggen gelijk. Ja, maar het is heel erg veranderd de afgelopen jaren toch, het ja. feiland heb ik gehoord. Ja, ja. inderdaad, ja. Maar ik ging meestal naar VAT 69, dat was daar dan achter. Een discotheek hier, uh, ja? Ja, ja. ja. ja. Ik heb heel verlegen jongetje toen natuurlijk. Dus maar het is nog steeds mijn. Mijn ouders willen hier ook nog steeds. Ik slaap ook vanavond bij mijn ouders bijvoorbeeld. Oh, dus leuk. Dus ja, ik voel me Toch. weer helemaal, uh, helemaal thuis. Want je inderdaad. bent hier de hele avond voor Serious gekost. Je gaat straks, uh, weet ik, in de televisieuitzending wat doen. Ja. En je hebt ook nog, uh, ja, gek als je bent, maar leuk. Uh, voor uh, een bepaald bedrag ga je karaoke zingen. Nou, het is zo, omdat ik hier uit deze stad kom, dat er nogal wat mensen zijn die wel zeggen van Wilfred, kom even langs. Ze gaan het leuks doen. Dus het is café shooters. Ik weet niet helemaal waar het zit hier eigenlijk. Moet ik even gaan kijken waar het is. Volg de borsten. Ja, dan mensen dan komt goed. Volg de borsten hoor ik. Oké, okay. ja, ja. dan komt het goed. Shooters. andere hoeters was dat voor. Klinkt als dat een heel ja, nee, is een ja. is een intrek. Intellect, ja. Ja, nee, ja. ja, dan kun je de leesmappen voor nemen en zo, folksboeken en ja. dat soort dingen. Terwijl jij hebt helemaal echt niks met het Hollandse lied en kan ook Nee, totaal en zo. niet, we nee, hebben nee, niks, niks voor jou. jou. Nee. Nee. nee, dus uh, kijk, als je alvast wil oefenen voor oh, vanaf, nee, dan prima nee, natuurlijk. Nou, is het, pak je moment. Maar kun kunnen mensen van bieden hè? maar ze kunnen ook bieden dat ik niet ga zingen. dat kan. Ja, daar wordt op dit met hoger opgeboden. Dus dan Daar wordt meer opgeboden dat ik niet ga zingen. Oh, toch niet hoor ik net. Mijn zoon Oh, is de Oostniet niet ook eens echt? Nee, dit is echt voor jou. Hij werd acht echt. jaar oud, mijn schat. Dit is je wel heel wel erg uh, allemaal. Het, het, het, het Vroeg park... aan mij een vlieger. <laughs> en die heeft hij ook gehad. Ik zie niet, handjes, hè? Handjes. En nee, uh, zijn boot, zijn fiets, zijn treinen. Oh, nou wel. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles. Alleen oh, bon. wist ik niet waarom. misschien. Oh, ja, Weer een burgje misschien. Toen de andere morgen... Zei hij, vader, ga je mee? <laughs> het wordt allemaal lawaai hier zitten. Nee, het is een gekhuis inderdaad. De de maar dan kunnen mensen straks ook bieden, hè? Ja, dat wordt er ook hooptewind. Heel goed, heel goed. Um, dat gaat geld opleveren. Je hebt al zoveel dingen aangeboden. Je had het dus over een half uur. gedaan. Ja, een voedingsadvies bijna. ook nog via mijn vrouw. Die kan er ook nog bij. Ja, Niet mijn vrouw trouwens, die krijg je niet bij. Maar die komt die dan ook langs met mee. een aantal voedingen. En wat wel leuk was, ik kreeg dat gisteravond bij uh, Football International op TV. Weet je wel dat je aan kan schuiven? En toen werd gelijk door die eigenaar van ICPRI. Die, die heeft nu bij deze 5000 euro geboden. Dus die, uh, oh, uh, 5000 euro 5. staat er al op. Ja, maar wow, die, dat okay, is niet dus het bod. Die, die geeft hij gewoon zo. In één keer 5000 euro. Opa, dus dat is okay. los van het bod uh, nu 5000 euro wow, bijgeleid. Nou, dat ja, is even te gek je net gekregen enzovoort. Dus 5000 euro gewoon boom, zeer sequest. Dat was lekker, leuk. Ja. Je hebt weer even binnen. Ja. Dankjewel Wilfred. En, dan ging, uh, ik denk, de ik ging de... het refrein, sloeg ik over. Had je dat net door? Ja, dat komt echt Dat moet je vanavond, vanavond, gaan vanavond gaan helemaal goed maken. Waar is de Berenburg? Wie heeft de Berenburg? Jij ja, je? je begint over die Berenburg. Vreselijk, wij zitten, wij zitten zonder hoor deze week. Mogen jullie geen Berenburg nee, drinken? Nee, we hebben wel wat anders. Giel, geef hem even dat sapje. Ja. Dat is ook bruin. Is dat maar dan te drinken, net van, nou probeer maar even. Vraag ik even aan Josette in de tussentijd. Dit is ook wat wij aanbevelen in ons boek hoor. Dit is prima sapje. Dit, ja. dit is de giraffe sap volgens mij. Ja, een gerachtig boek. Ja, uitstekend boek, ja. dankjewel, Giel. Zal ik naar de tv gaan nu? Dat is een goed. idee. Dan ga idee. ik nog dat even de vliegen repeteren. Idee. Want het refrein was, ik heb hier een brief, maar dat maakt niet uit. Heel tof, heel tof alle items fijn zijn te vinden op 3fm.nl/slash veiling. Uh, Josep, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij wilde even een paar jaar Hallo. terug in de tijd, hè? Ja? Want wat heb je aangevraagd? Ik heb aangevraagd uh, Hello van uh, Martin Solveig. Ja, nee, Martin Solveig, zeker. <laughs> dat zeg je hartstikke goed. Het okay. was natuurlijk de grote hit in Eindhoven. Ik ben benieuwd en volgens mij met jou ook hoe dat hier dan gaat in Leeuwarden. Yeah, ik vond het in Eindhoven zo geweldig. Ik wil dat plein die steeds uit zijn dak. Dus dat wil ik in Leeuwarden ook wel eens zien.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 Tum, tum. Torini hoorde je Jungle Drum en die kwam voor 15 euro binnen van Lisette Monen. Ze zegt omdat ik het vorig jaar ook heb aangevraagd en omdat het zo'n ontzettend leuk liedje is. Heel veel succes met de actie. Dankjewel Lisette. Ja, dan nu een moment waar ik aan de ene kant naar uitkijk. Want het is zo leuk om Gerard altijd weer even te spreken. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een van de zwaarste momenten van de dag. Als Gerard het weer gaat bespreken natuurlijk. Gerard Gerard, Ekdom! Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard Ekdom! Achter de tap in Gerards volle bak! dam. Gerard, goeie avond. Bim Bim Bim! Ja. -bim, -bim. Uh, jij staat in de volle bak, dat is een ja. omgebouwde gevangenis. En daar heb je een prachtig restaurant en een feestplek ingericht. Hoe is het? Is het volle bak vanavond? Ja. Het is, weer, het is weer volle bak sowieso natuurlijk voor mensen met een saladakkoord, uh, die kom je hier uh, aan je trekken. Het is uh, de derde avond in Actons Eetcafé en het is weer helemaal vol. We hebben ook een paar beroemde gasten, heb ik al gezien. En, uh, maar ik heb, nog, ik heb ze nog niet toegesproken. Ik heb ze allemaal een al hand gegeven bij de entree. Um, en, maar we moeten toch even ja, we moeten ze even begroeten, Paul. Ik heb dat nog ja. niet gedaan. En ik als uh, patroon moet dat natuurlijk gaan doen. Dus ik ga dat nu doen waar jullie allemaal bij zijn. Dan kun je zien hoe het er hier in uh, Actons restaurant, uh, Actons Eetcafé aan toe gaat. Dus laten we dat even doen. Goedenavond, dames en heren. Niet schikken, niet schikken, niks aan de hand. Dit is uw patroon, Gerard Ekdom, aan het woord. Um, hartelijk welkom op de fantastische derde avond in Eckdom's Zeetcafé. Ja, kijk, meteen, meteen sfeer. Uh, voordat we gaan beginnen met het voorgerecht, willen we eerst even de weef doen. Dat doen we elke avond, dan zit de sfeer er meteen lekker in. Uh, het restaurant bestaat uit twee gedeelten. Ik sta nu in het ene gedeelte, we gaan nu even naar het andere gedeelte. We beginnen hier even met de weef met z'n Zijn we er klaar voor? Ja! Weef! En dan oh. lopen we even naar de andere zaal. En dan gaan we hier door weven. 1, 2, 3. Weef! Ja, weef! Kijk. Gaan we zo op genieten van het uh, eerste gerecht van de avond. En we hebben natuurlijk ook een, uh, nou ja, een, een, een, een, een keur aan wijn en gerechten die ik niet aan Paul Rabering ga voorlezen nu. Oh, nee. Want dat zou sadomasochistisch zijn, ja. dus dat doen we niet. Nee. Maar geniet u de tering, ja. genieën kapot, is ons motto. Prima. Kijk, dat hebben we meteen even iedereen begroet, hè? dat is meteen fijn. Maar Paul, nu komt toch het zware gedeelte, we gaan even naar de keuken, want we hebben daar SVH ja. meesterchef, nou kok eigenlijk hè? Henk Zavelberg vanavond, en Henk die komt komt uit, nou ja, het voorburg heeft Michelinster heeft hij en als je goed kijkt kun je hem ook zien die die Michelinster. Uh, hij is nu aan het koken en ja. Ik maak me zorgen, mijn eigen vrouw, Nicole, die staat ook uh, in de keuken te helpen. Het is dus echt Ekdoms uh, eetcafé. Ah, Henk, goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom. Dankjewel. je wel. hebt de hele brigade hier ook. Uh, ja. En mijn eigen vrouw. Ja, dit is de het... vrouw. schatje. Hallo, Liefje. Oh, Passo, die kleine die. Uh... Oh, god, ja, dit is de sfeer in de keuken. Ja, uh, wat staat er op het menu? Ja, zalm. Zie je, zalm en paddenstoelen en en allemaal, allemaal lekkere dingen. Maar wat ik wil zeggen. Die, die mannen in, in, in, dat, in dat glazen huis die er zes dagen in zitten. Ja, dat is Schandalig. Ja, die, die moeten op water en brood die, op, op, Nee, water en brood. Alleen ja, water. Hallo. Alleen water. En sapjes. En sapjes. Maar het zou lukt zijn als je, jij een keer met hun, een keer bij mij, in de keuken komt eten. Nou, hier, Paul. Ja. Hoor je het nou? Kan niet morgenavond. Hij nee, nodig gewoon ja. uit om, ja. te kom, om te komen dineren. Morgenavond komen we. Ja, nee. Morgenavond? Nee. Oh shit. Ja. Geintje natuurlijk. Nee, ja. morgenavond wordt... Hij zei, ik hoor net dat het niet vol zit, morgenavond, Paul. Dat is natuurlijk weer jammer, hè? Dat is ja. jammer, hè? Ja. Ja. Ja. Nee, dus dat wordt niks. Maar we staan hier tussen de voorgerechten. Maar we zijn dus uitgenodigd. Uh, Koen, Giel, Paul. Oké, okay dan. En, Leuk. Ja, ik hou ook al mee. Dan gaan zeker. we met z'n uh, allen gaan we bij hem eten. En dat wordt een reisje naar Voorburg inderdaad. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik zou je de ingrediënten besparen. Maar de eerste gang wordt in de gang gezet. En uh, oh, die wordt zo uh, genuttigd door uh, 150 uitzinnende fans... die hier in Ektoms Eetcafé weer uh, zitten vandaag. Dus het wordt fantastisch. Henk, tof dat je er bent. Eet smakelijk. Het oh, wordt een Dank hele je mooie wel. avond daar Gerard. Uh, ja, drink ja, smakelijk. Ja, ja, ja, ja, voor de stap dan inderdaad. Ja, je kan er vanavond heen. Hè, want uh, nadat het eten opgediend is... kun je dus voor 10 euro entree nog naar binnen. En daar draait Gerard. En er gebeurt van alles en nog wat meer. Ja. Uh, Volgens mij heb je ook bekende mensen die daar nog in de bediening staan vanavond. Die kun je natuurlijk zelf meemaken. Dus dat ja, nee, daar, daar komen ja, we zeker ja, straks ja, nog wel terug, Paul Rabbering. Want we hebben nog een hoop te doen. Uh, ja, dit dit helemaal goed. plaat we draaien. We draaien feest. Uh, die ga ik uh, draaien. Maar misschien kun jij hem even oh, aankondigen. Nee. Want ik, uh, ik wilde je bellen. Maar ja, nu ik je toch aan de lijn heb, Gerard. Leek het me zo makkelijk dat jij hem zelf gewoon eventjes uh, aankondigt en doet natuurlijk. Uh, dus ja. Ja. Uh, uh, uh, nou, met vertraging. We gaan het proberen, dames en heren. Vanuit Engels Eat Café. Het is zover. Amy McDonald's. Nou, hier. En Engels heet het vanavond hier. Dit is Mr. Rock'n'Roll. Wat, wat een crash. Uh, oh. Oh! Request. Ball rubbering. Let's, Let's clean this shit up. I see your dirty face behind your collar. What is done in vain? Truth is hard to swallow. Carlo Pil, dankjewel Carlo voor het aanvragen. Hij komt uit Roosendaal en hij zegt dit is een plaat van een me die is overleden. Daarmee is het een heel speciaal nummer voor mij om hem te horen. 10 euro kwam er binnen voor dit nummer, dankjewel voor het aanvragen. En uh, Let It Rock, daarvoor ook nog Mr. Rock, een rol van, je zou er bijna zien in krijgen, McDonald's, Amy McDonald in dit geval. Rick van Uden, die wilde hem graag horen, 12 euro betaalde hij ervoor. En Gerda Gravenstein voor 20 euro, ook nog deze plaat aangevraagd. Daar gaat het om, plaat aanvragen. 0909-1336. Heb je al gebeld? Ben je benieuwd naar het minuutje dat we hebben ingesproken als je moet wachten? moet je toch gewoon even, even checken. 0909-1336 om een plaat aan te vragen. Of doe het via 3fm.nl of ga naar de veiling 3fm.nl veiling om fantastische, ja echt hele leuke veilingitems zoals bijvoorbeeld een half uur voetbal international aan tafel zitten. Je moet het maar durven, maar het is zojuist aangeboden door Wilfred Gené. Maar de basis van dit alles, serious request is je request doen, een plaat aanvragen. En Karin, goedenavond. Jij deed dat, hè? Ja, zeker. Jij wil dolgraag een meezinger van de bovenste plank. Ja, I will survive van Gloria Gaynor. En het is een lijflied voor jou, hè? Ja, zeker. Want dat is een... Uh, als je in een dipje zit, dan is dit nou iets van ik kan lekker door. Ja. Ik kan er toch wat tegenaan. En dat gun ik deze kinderen en hun ouders ook. Wat lief van je. Heb je hem zelf nodig gehad ook? Uh, af en toe ja dan uh, als je even in een dipje zit, dan is dat heerlijk. Fijn om eruit te komen. Ik weet niet, zit je nu in een dipje of zeg je het valt. Uh, nee, ja, het gaat nou Het steeds gaat wel beter. goed. Ja, het gaat goed. Ja, dus ja. ik ga er toch even een dip uit, uit je dit moment van maken hoor. Toch. Karin, voor 20 euro. Dankjewel voor het aanvragen van Gloria Gamer. En jullie veel succes. versie die eindigde met la, la, la, la, la. Dat was hem niet aangevraagd. Het is de Hermes House Band met I Will Survive. Het was Gloria Gaynor in dit geval, kan die winnen. Ik ga zo meteen toch een mooie kerstplan draaien. Het is niet een originele, kan ik je zeggen, maar in dit geval moet ik zeggen dat ik de cover echt nog mooier vind dan de originele ooit gemaakt door de Pretenders. Maar heel even kijken. Het is bij uh, de brievenbus hier om het hele huis ontzettend ja, druk. Veel mensen die ja, of al gedoneerd hebben of nog in de rij staan voor de brievenbus om hun uh, donatie te doen. Dat is een van de manieren waarop je het uh, kan doen. Deze actie volgen trouwens, kan heel makkelijk via uh, televisie. Als je mee wil kijken op 101TV, we worden de hele dag gefilmd. Om gek van te worden. Nee, oh, je merkt er niks van. Uh, en dat kan dan via bijvoorbeeld het UPC-kanaal 15 zitten we. En anders bij Ziggo, daar zitten we op kanaal 999. Daar is over nagedacht, het is namelijk heel makkelijk. Je zet je tv aan en je drukt één keer naar beneden. En dan heb je ons alweer uh, gevonden. Maar natuurlijk ook via de website 3 fmnl en via de al aloude officiële radio. Dit is beslot van rekening. Gewoon 3FM. En die kerstplaat waar ik het over had. Het is echt zo'n mooi piano geluid. Colt uh, maakte hem een paar jaar geleden. Ik denk, nou, dat was denk ik misschien wel tien jaar geleden. En ze zetten hem op internet. Gratis en voor niks. Uniek destijds dat ze dat deden. 2000 miles. Je voelt de kerst naderen. Zaterdagavond in Nederland. Nog een paar dagen en het is zover. She's gone Two thousand miles It's very far The snow came down Gets colder day by day I miss her I hear children singing Like Christmas time In these frozen and silent nights Sometimes in a dream You appear Outside under the purple sky Our hearts were singing It felt like Christmas time I think of you Wherever you go She's gone Two thousand miles It's very far The snow came falling down Gets colder day by day I miss you. I hear people singing. It felt like Christmas time. I heard people singing. It felt like Christmas time. I heard people singing. It felt like Christmas time. I hear people singing. It felt like Christmas time. Later nou, hebben ze ook nog die prachtige Christmas Lights gemaakt. Maar dit was de, ja, voor mij gevoel het eerste echte kerstliedje van Coldplay. 2000 Miles is de plaat die je uh, hoorde. En er werd natuurlijk uh, opgewonden, of in die zin er werd gewoon geld voor betaald. Het tientje kwam van Liana van der Linde, prachtige kerstplaat voor deze mooie actie. Bebke uh, Hovers, 25 euro, Cindy Goorts om in de kerststemming te komen voor uh, 10 euro. Nou, De kerststemming die zit er bij mij al wel goed in, zeker als ik dan uh, zo naar buiten kijk. Bij de brievenbussen zie ik een aantal jongens uh, keurig in blauw-rood-witte jassen. De kleuren van de Friese vlag, ook bedenk ik me tegelijkertijd. Jongens, euh, hallo, goedenavond. Wie zijn jullie? Wie ben je? Uh, ik ben Dylan. Hallo Dirk. En, en wie ben jij? Sven. Sven. En er is nog eentje. Jullie zijn met z'n drieën, toch? Julia. Julia. Praat even goed in de microfoon, dan kunnen de mensen je goed horen ook op de radio. En euh, hebben jullie wat gedoneerd? of Wat, is het, uh, wat doen jullie? Ja, onze vader heeft vroeger in een bed. Even goed in het ding. Echt, zeg maar, praten zoals een disjuggie dat doet. Gewoon je mond er tegenaan zetten, jongen. Ja, hebben we hebben geen andere mensen nog tegenaan gepraat. Het maakt allemaal niet uit. Het is echt niet vies. En je gaat zeggen onze vader? Ja, onze vader heeft vroeger in een band gespeeld. En nou hebben we een CD en daar hebben we geld in gestopt. En we hopen dat jullie het nummer 5 willen draaien. Is dat het beste plaat van je vader? Ja. Zet hij hem thuis ook vaak nog op of niet? Ja, meestal wel. En is dat leuk? Jawel. Ja, wel. Het is toch je vader, hè? Het is toch je vader. Het is toch je vader. Ga je zelf ook later in een band toch? Misschien, misschien heel goed. Nou, het zit in ieder geval in je bloed. Dankjewel voor de, voor de donatie. Over een band gesproken. Joshua, goedenavond. Paul, goedenavond. Hoe is het? Joshua hey, van Chef Special aan de telefoon. Yes. yes. Hoort het daar? Ja, hier is het uh, hartstikke goed in het huis. Koen en Giel zijn maar druk met uh, de brievenbus om geld binnen te halen. Dus dat, dat is hartstikke goed. Uh, goed sfeertje. Je hebt zeker een goed sfeertje. Absoluut. Mooi. Het gaat waanzinnig in leeuw worden. Hoe is het met jou? Nou, op zich goed, behalve dan. Uh, van die keelontsteking. Waar ik, uh, waar ik mee zit. Ja, godverdamme zeg. Dat is. Dat is uh, toch jammer. Ja, dat is zeker jammer als je zanger bent. Ja, ja dat, dat maakt het vooral jammer. Maar ja, tot... we zouden dus vandaag een huiskamerconcertje doen. voor Serious Request. Ja, maar. jouw keelontsteking is nog steeds te heftig. Ja, ik dacht, ik vind wel degene die. Zoveel geld gaat bieden voor een huiskamerconcertje. die verdient ook wel echt. een gaaf huiskamerconcertje. en niet een half. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Een uh, concertje. Dus we laten hem gewoon ook nog even staan. dat is op zich ook wel goed nieuws. Mensen okay. kunnen gewoon nog door blijven bieden. Nou, oh, het is niet van uh, uitstel komt afstel. Hij gaat gewoon door. en dan komt hij later erbij. De, de, de precies, ja. Goed. Nou ja, jammer dan ja. voor uh, vanavond, maar het is wel even belangrijk dat je stem uh, goed herstelt. Want die moet je niet... We weten het van heel veel zangers en zangeressen. Als je hem echt te veel gebruikt, dan uh, gaat we ja, dan echt ja, de verkeerde kan kant kan uit, ja, ja, ja. Maar, maar wat... goed, alle luxe problemen. Ja, wat, wat, eigenlijk. Voel, wat, wat voel je dan nu eigenlijk uh, op je stem? Hoe, hoe gaat dat dan? Wat is een keelontsteking? Hoe uitziet dat? Nou ja, het is wat ik voornamelijk voel is een soort van verdekking. Eh? Zoals je misschien ook hoort aan mijn stem. Uh, ...iets minder ruimte, iets minder lucht. Mm. En daardoor kunnen je stembanden minder goed sluiten. heb je er ook minder controle over. Dus uh, ja, heel saai verhaal. Maar ja, gewoon een beetje iets minder... Uh... Ja, ja, ja. Ja. Je praat ook inderdaad wat langzamer dan normaal, zoals ik je ken. Ja, dus, maar dat euh... komt gewoon omdat ik ook een beetje koortsig ben. En ja. Een beetje in mijn nest ligt de hele Jij dag. Jij moet gewoon dat lekker onder de zijn. wol, Joshua van Chefsfeestel. Ja, ja. Jij moet gewoon lekker naar bed, eh, zodat je... Joshua van Chefs <laughs> ja, ja. Jij moet gewoon lekker, uh, lekker onder de, onder de wol kruipen voor de kerstdagen. En uh, ja. het goede nieuws is... Hij staat alweer online. Hij staat alweer online. Dus 3fm.nl slash veiling. Als jij uh, Joshua graag bij je thuis wil hebben. En uh, ja, kom je nog wel even deze kant op anders misschien? Lukt dat toch wel? Of, uh... Ja, wellicht lukt dat nog wel. Eén liedje. Hè? Dat, dat gaat moet wel. moet misschien nog wel lukken. Hè? En dan een uh, sjaal om. Uh, en dan... Uh, ja, dan moeten we wel dat snel zijn. Dus, dus ja, ik, ja, ik wil je niet overhaasten. Maar wanneer heb je komende dagen... Ja, misschien morgen nacht. Morgen nacht misschien. Zoiets? heb ja, cool. je daarvan? Ik hoor vrolijke noten voorbij komen opeens hier op de achtergrond. Ja, ja als ik je daarmee niet te veel zou belasten dan, hè? want dat is niet de bedoeling. Nou ja, kijk, als we, als we mijn probleem nou vergelijken met waar... ...die zielige kinderen met diarree mee kampen... ...dan kan ik het toch niet maken om. Een keelontsteking, mij tegen te laten houden nog even een liedje te komen doen morgen. Dat is cool. Dan zie ik je heel graag hier voorbij komen in het Huis. Joshua van Chef Special. In ieder geval beterschap. beterschap. Thanks, dude. Sterker daar ook, hè? Dankjewel, het komt goed. En ik ga die fijne plaats van jullie draaien. Het is Thanks, peculiar! Beterschap. You must be from Jupiter. Cause you make me feel like a man in a rocket. You're so peculiar. Make me dance like a puppet now yeah, yeah, yeah. Come on. You're so peculiar Just wanna be on your planet forever now Forever now whoa, whoa. I don't need ground control now whoa, whoa. And I'm burning my bridges whoa, whoa. If you're walking on my whole life whoa, whoa. Please say hi to the missus Time a all guy God. If one day He won't fit your house no more. Don't be surprised. Say hi to the dude with the golden watch. Shake hands with the man who lost his touch. hop up the kid that don't seem to fit the script of this time. Send my regards to all them could've been, would've been, should've been. Been a while. Though. I hope they be fine without me. Cause you made me feel like a man in a rocket Up we go You're so peculiar Make me sing, make me dance like a puppet now Do what you want, girl whoa, whoa. I don't need ground control now And I'm burning my bridges whoa, whoa. If you're walking on my whole life whoa, whoa. Please say hi to the missus.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 Kom maar op met je nummers, wij draaien ze voor geld. En dat is ook wat ik doe met de plaats van uh, Dorothee. Goedenavond Dorothee. Goedenavond Paul. Want wat wilde jij graag horen? Empire of the Sun met We are the people. Oh, een heerlijk liedje. Hoeveel euro mag ik noteren voor het Rode Kruis? 25 euro. Hij draait voor je. Mooi, dank je. We can remember, Nine, seven, five We're sharing each other Near really the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 Het weer, bewolkt en er zijn perioden met regen. Morgen trekken meerdere buien over het land. Af en toe breekt de zon door, het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Bij Holsecure worden er vandaag 35.042 auto's zes jaar. Nou Tim, even de proef op de zon nemen dan maar.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 En Ruben van de Wijk met dezelfde achternaam. En dat is geen toeval, want het was namelijk de openingsdans op hun huwelijk. Hey Soul Sister van Train. Als eerste voor dit nieuwe uurtje Series Request. Het is uh, 7 over 8. zaterdagavond 3FM. Nou, ik heb die plaat wel afgekondigd trouwens, dus uh, ander muziekje maar. Iets van de kerstsfeer. Ja, fijn dat. En ik kom in de kerstsfeer als ik naar buiten kijk, want daar staat Leeuwarden! Zijn jullie ook zo benieuwd naar de tussenstand? Echt? Ja, ik, ik, uh, ik denk dat het niet meer heel lang kan duren, Giel. Eh, weer, 19, uh, uh, 10, 10, 10, 10? Ja, zoiets. Ja, de televisieuitzending maakt ik bekend. Dan komt Sophie hier het huis in en dan, uh, dan horen we het. Dus uh, ik, uh, ik heb ergens wel een goed gevoel. Maar ik ben ook. Dat komt omdat ik best wel veel bij de brievenbus ben geweest vandaag. En dat is ongelooflijk wat er aan checks doorheen uh, komt. Maar ja. ja, kijk, ja, dat is. Ja, denk... je weet het niet. Nee. Ik, ik vind word heel... altijd heel zenuwachtig. Ja, dan dan denk ik, ja, ja, ja, ja. Goed, ik zie in ieder geval dat er geld binnenkomt. En dat is uh, goed nieuws. Twee dames bij de brievenbus met mooie uh, roze hersjes aan. En, en nou, kijk wat een bedrag er ook gelijk deze kant weer op komt. Hallo, uh, wie zijn jullie? Hallo. Ik ben Marloen. Hallo Marloen. Ik ben Marianne. En Marianne. Ja. Hallo. Hallo. Trek de microfoon maar goed naar je toe, Dan kan ik je goed verstaan. Want uh, waar komen jullie vandaan? Wij komen we uit Den Haag. En de trip gemaakt voor vanavond Serious Request. Sorry? De trip gemaakt voor furious oh, Request. Ja, ja, op om, een tandem. Om, op een tandem. Ja. Maar zo. Zijn eigen tandem. En wie zat ervoor? Uh... <laughs> Marlou zat voor. Nee, Marianne. Oh, Marianne zat voor. Ja. En ik ben een stoker. Marianne de stuurder. Heel goed. En uh, okay. dat lijkt me best wel vervelend eigenlijk zo lang op een tandem. Nou, die afsluitdijk, dat is makkie. De afsluitdijk heb je oh, genomen. Ja, ja. Maar vanaf hier daarna, verschrikkelijk. Als ja. genomen. Wanneer, wanneer was het moment dat je dacht, dit hadden we niet moeten doen? Ja. Uh, nou, eigenlijk al uh, vanochtend op kwart over vijf. Maar... <laughs> Wat? Hoe laat ben je vertrokken dan? Ja, kwart over vijf. Ah, ja, gelijk al bij het begin, ik snap het inderdaad. Ja, maar wie van de twee had dit een leuke idee dan om te gaan fietsen op een tandem richting Leeuwarden? Ja, nee. Marianne is het dan nee, geweest. Ja, ja. Maar uh, jullie hebben het wel voor een goed doel gedaan. Voor het Rode Kruis. Ja, zeker. En we hebben echt een onwijs groot geldbedrag opgehaald. Ja, wat, die, die hebben jullie allemaal gevraagd dan? Familie, ja. vrienden, of Ja, wat? collega's, ja? noem maar op. Maar echt heel veel. En ik dacht dan wel, die twee chicks gaan nooit op die tandem aankomen daar ja. natuurlijk. Nee, precies. Onze overburen die werken ook voor het Rode Kruis. Ja. En daar hebben we nu ook deze week kennis mee gemaakt. En ze vonden het helemaal geweldig. Ja, dat is... Dus ze hebben ons ook heel goed gesponsord. Ze ja. dus deze ze ook voor onze Rode Kruis overburen. Nou, wat lief. Nou, fiets hem er maar in. Wat is het bedrag wat jullie hebben opgehaald met die tandem? Ehm, laten we even kijken. Uh, 1659 euro en 14 cent! Geweldig! Wow, wow. En laten we de zadelpijn niet vergeten natuurlijk ook. Maar daar, daar kom je wel overheen. Het is, uh, het, is, het is dezelfde afstand terug natuurlijk, dus succes. Maar, uh... Met de auto. Oh, jullie hebben de auto terug. Eel, dat snap ik heel goed, heel goed. Ik zag eerder vanavond bij de brievenbus een paar dames staan. Die hadden een groot scherm opgehangen waarop stond... Wij doneren als jullie gaan dansen op Timber. Dus ja, Koen, uh, cool. als jij zin hebt om misschien even te dansen. Giel, die trekken we er ook zo bij. Ik kan het niet, maar ik doe mijn best. En ineens, enigszins, enigszins ritmisch bewegen. Misschien dat de mensen hier in Leeuwarden dat eigenlijk ook wel willen uh, op deze plaats. Marleen, het is jouw request, hè? Oh nee, ze is op. petal opgangers. Dus denk ik, hoor hem, yeah, er komt You better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your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 Lunch, Camarisa. Leeftijd. 18 jaar. Ik was echt net op tijd, denk ik. Mijn zoontje had al twee dagen ernstige diarree... en ik probeerde hem zo goed mogelijk te verzorgen. Ik besloot s'avonds laat toch naar de kliniek te gaan... en hij werd daar direct aan het infuus gelegd. We zitten hier nu al een dag. Het lijkt de goede kant op te gaan... maar ik ben geschrokken hoe snel de diarree hem verzwakte. Gebrek aan hygiëne kost 800.000 kinderlevens per jaar...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 Pink Floyd. Kom je goed aan, uh, Henny bij je? Ja, hij kwam uh, leuk, goed en duidelijk binnen. Prachtig, prachtig plaat blijft het, hè? Jij wilde hem heel graag horen. Ja, inderdaad. En uh, waarom juist dit nummer van Pink Floyd? Wish you were here. Nou, dat uh, speelt al heel aan. Ik heb het uh, destijds in, uh, in de jaren zeventig, uh, vond ik de, de LP heel mooi, vooral dit nummer. En, uh, en verder zijn we doorgegaan met, uh, met de kinderen. Je ja, zijn het ook heel leuk oh, hadden. ja? Destijds. Opgevoed met Pink Floyd? Leuk. Ja, zijn ja. allemaal Pink Floyd ver geworden. Oh, dat is niet wat te goed. geloven. Wat leuk. Dus door drie generaties heen Fantastisch. vinden wij Pink Floyd leuk. De opvoeding is geslaagd kun je zeggen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Hoeveel <laughs> euro gaat er naar het Rode Kruis, Fanny? 24 euro heb ik gedoneerd. Hartstikke goed. Dankjewel voor het mooie bedrag. Graag gedaan. We zijn... Dankjewel, dankjewel. Ja, we kunnen het wel gebruiken, dat succes. Want uh, dit is een spannend moment. Koen, Giel. Uh, het gaat niet lang duren. En dan komt nee, ja. Sofie zo meteen binnen ik met de televisiecamera. Ja. In één keer wordt het huis overgenomen. Dus er zat er een cameraploeg in Sophie, en Sofie En waarom is er een grote check? Maar wat staat er dan op? Ja, dat is de grote vraag. Ja, daar kunnen, ja, daar kunnen we echt niks over zeggen. Ik hoorde jou net zeggen van ja, het voelt goed, want we krijgen. Ja, briefbus veel, dat heb ik ook hoor trouwens, want het is ja. echt ongelooflijk. Maar ja, wat doet, wat doet het land? En uh, ja, dat is nee, natuurlijk precies, spannend, hè? Dat is het. Het moet in heel Nederland leven. Wil dit wil echt een enorm bedrag gaan zijnde. Dus, uh... weten we nog uh, hoe het vorig jaar was? Dat is oh. toch altijd interessant. Zegt zeg dat nou nee. niet. Eigenlijk niet. Nee. Nee, ja. nee, ik nee, ik weet dat jij het nog uit je nog nee, hoofd? Nee, nee, nee. nee, nee. Vorig jaar? Ik weet wel dat we gisteren 2,3 miljoen hadden. Dat weet ik ook. Nee, en ik ben oh. de eerste nee. die, die zegt Volgens mij dat er geen wedstrijd is. Maar het is toch leuk. Ja. Sophie gaat het huis binnenkomen. Ik hoor dat ze er is. Achter. Ja. De microfoon halen. Hey, Sophie. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Wat heerlijk om hier altijd mee aan te komen. De tussenstand. Ja, ik hoop dat het inderdaad zo heerlijk is. Ja, ja ah, laten we het hopen. Ja, inderdaad. Spannend. Oké, okay, dan leg ik deze weer even weg. Ga je mij helpen, Giel? Ja, ja. ga je helpen. En kon ook. Vorig jaar was het op dit moment, weten jullie? Nee, voor... 2,9 miljoen euro. 2,9 miljoen euro, vorig jaar. Oké, okay, zijn we klaar voor de nieuwe tussenstand van Series Request 2013 en die is 3 miljoen 54.687 euro! Wauw, zo de Jullie mogen helemaal niet zoveel springen, zeg ik toch? Moet je niet bij dit soort oh. mededelingen komen, Sophie. Nou, jongens, uh, Giel, kun je zee? hebt nog één keer goed voorlezen? Wat is dat ja, bedrag? 3.054.689 euro. Ongelooflijk zeg. Ja, We zitten een ton boven vorig jaar. Een ton meer dan vorig jaar. Ja, echt ongelooflijk. Ja, ja super goed hoor. Oh, Leeuwarden, het is fantastisch series request. We zijn ongeveer uh, op de, de helft, volgens mij, van dit evenement. En ja, wat het aanstaande kerstavond gaat worden. Ik heb geen idee nog, maar we zijn goed op weg. En daarvoor ontzettend bedankt. Maar vooral ook gelijk de oproep om te blijven doneren. Zodat we echt een verschil kunnen maken. 0909-1336 bijvoorbeeld. Een goede manier om een plaat aan te vragen. In Timberlake. 25 euro van Gerbrand. En ook nog 10 euro van Stien erbij. Bedankt voor de aanvragen. Dat is toch alweer zo 35 euro op het bedrag, wat zojuist bekend gemaakt is. 3.054.689 euro de tussenstand. De huidige tussenstand van Series Request 2013. Het geld dat we ophalen voor de 800.000 kinderen die jaarlijks sterven aan diarree. We kunnen de wereld, vooral in Afrika, waar het heel erg nodig is, wat hygiënischer maken, zodat kinderen langer blijven leven, het gewoon kunnen redden, het gewoon kunnen halen. Dank dus voor je donatie, als je die al gedaan hebt. En uh, heb je het nog niet gedaan, of wil je het nog een keer doen, doe het dan vooral door uh, te bellen, 09091336, of naar 3fm.nl te gaan. Buiten bij de briefbus staan uh, twee uh, jongeren, of misschien zijn ze eigenlijk nog wat jonger dan dat. Hallo, wie ben je? En ik ben Jasper! Hallo Marije en Jasper! Jullie krijgen een keihard applaus van Leeuwarden dat jullie hier zijn! APPLAUS Kijk dat nou is! Is dat leuk? Is dat een leuk begin? Jullie staan hier bij de brievenbus? Ja, En... Wij... Ja? Ja, want wij hebben 30 euro... Oh. Voor de... Uh, voor de kindjes die aan diarree sterven. Wat goed dat je dat weet! Kijk, het geld wordt gepakt. En komt het, waar komt het geld vandaan? Uh, dat hebben we gekregen van uh, mijn vader en van mijn moeder. <laughs> en die zei: stop het maar even in de brievenbus. Yeah. Nou, dat is echt heel aardig van jullie vader en moeder. Uh, dus het gaat er maar lekker in stoppen, zou ik zeggen. Dan ben ik wel benieuwd of papa en mama ook gezegd hebben welk liedje ervoor gedraaid moet worden. Of dat jullie mochten kiezen. Uh, ik nog. Mag... Welke, Welke was het ook alweer? We druk overlegd. Welke wel. was het nou toch ook alweer? Van Pearl Jam, Lightning Bolt. Oh, ja. Bedoel je dan uh, Jake Buck met Lightning Bolt? voor je bijvoorbeeld. En ik zou wel graag Turn Up The Love van Far East Movement. De Far East Movement, Turn Up The Love. Die ga ik zeker voor jou draaien. Dankjewel voor je geld. En uh, het komt goed terecht. Nou, hoor dat applaus ook van Leeuwarden gelijk weer voor jullie. Request. Heel fijn, heel fijn. Oh, de kerstfeer. Hij zit er helemaal in. Een warm gevoel krijg ik ervan. Met natuurlijk Wham! En de klassieke Last Christmas. Last Christmas. trui. En je leren pakje natuurlijk, dat kan ook, zoals George Michael het zelf graag deed. Wham! En Last Christmas kwam van uh, Isa en Puk Lieverings. Hey lief, dankjewel. Het is een mooi kerstliedje, dat is het, voor zeker. Dionne Starmans wilde hem graag horen. Dat het juiste kerstgevoel, zegt ze. Ook uh, Otje de Vries en uh, Aan Ruiter uit Burgum. Voor elk sapje dat ze drinken doneert deze mevrouw 1 euro. We moeten het wel leeg drinken. Ja. Yeah. Nou, bedankt mevrouw de Rijder. Oh, nou, de deurbel. Ik heb zo'n vermoeden wie dit gaat zijn bij de deurbel. Kijken, het is Geraldine. Yeah. Geraldine okay. is gewonnen. Ja. De nachtkracht van vannacht. Ja, vroeger heette het een. Leuk dat je er bent. Vroeger heette het gewoon slaapgas, maar dat is deze week helemaal geraakt. Ik vind niet zo van plan om te gaan slapen, dat kan natuurlijk. Die heeft geen idee. Slapen, slapen. Ah, Oké okay, dan. Je hebt, wel, je hebt wel een tas bij je, maar de, ja, geen Ja, Een tas dus. ja, met, ja, met, ja, met, ja, met de tandenborstel en. Oh ja, precies. Dat, voor, voor is gevoel, gevoel. Heel goed. Ja, toch? Leuk dat je er bent, Sylvie, heel leuk. Ja, ja, ja. ja. Waar moet ik alles doen, jongens? Nou, wat is het gezellig hier? Ja, dit is het eigenlijk maar hoor. Want uh, echt veel groter dan dit. Nou, wij hebben even wat gemist, Geraldine. We hebben verhalen gehoord. Wij kunnen de TV-uitzending niet zien. Maar, maar zou je even kunnen laten zien wat wij gemist hebben? Ja, ja yeah, in, in de slow-mo. Dat wil ik best doen, maar dan wil ik wel eerst daar geld voor krijgen van iemand. Oh, ja. okay, ik heb hier 10 euro gevonden. <laughs> Giel, pak even 10 euro. Pak even 10 euro, Giel. Kijk, oh, God jongens, ja. nou gaan we maar, weer. Maar je zegt, ik heb de televisie-uitzending gemist. Maar wat heb je gedaan? Nou, ik heb gehoord ik dat heb er het allemaal een, niet gezien. een soort kledingwissel. Ik hoop best met was? iemand de kleding die ik doen. Oké. Okay. Doe. Uh, <laughs> ja, iemand? Ja, ik deed, uh, met liefde. Ja? Kom nou, maar door hoor. Maar wat gaan we wisselen? Ja, oh. we gaan weer uit. Truitje ruilen. Als het geld oplevert, Fjordine wordt dan ja, een hele mooie nacht. Het geld komt binnen. Oh, ja. Ja. Fjordine, die uh, dus op dit moment met haar uh, trui met uh, Giel. Oh. Uh, ze staat hier op keurig mbh, gewoon uh, in het glazen huis. Dit wordt toch een hele mooie avond, denk ik. Ja, ik, ik begin, het het deel zal deel druk blijven, denk ik, hier bij het glazen huis. Geraldine loopt nu in het prachtige, enigszins gehavende shirt van Giel, want daar is al heel wat mee gebeurd sinds Veiling TV denk ik. Hij ruikt lekker Giel. Echt waar? Ja ja. Hij staat je ook best leuk eigenlijk die groene trui. Giel. Dat ja. kan nou, niet anders zeggen. Hartstikke leuk zo. Nou, goed. nou lekker naar hey. binnenkomen. Zo, wat is het druk hier hè? Dat kun je wel zeggen. Ja, Ga er lekker even aan wennen Gildien. Ja. Dat zul je misschien moeten doen. Dan ga ik naar Thijs in de tussentijd, want uh, Thijs jij wil graag een plaat aanvragen. Ja dat klopt. En uh, wat kan ik voor je draaien? We voor mij de Foo Fighters en Everload. oh Wat een geweldige plaat. Heb je daar nog een goede reden voor ook? Uh, nou, mijn reden is dat het gewoon een, een super vette plaat is. En uh, ik hoop dat jullie wat energie geeft om, uh, om het vol te houden tot kerst. Nou, dat lukt wel met deze plaat hoor, nee, ja. denk ik. Dat zeg ik nu alvast dan. Ik neem het een beetje op de post, maar. Uh, deze is echt fijn. Fiet ervan, heel veel succes. Dankjewel Thijs, 25 euro namens jou voor de Foo Fighter. de dame die nog heel wat mannenharten gaat laten smelten vannacht hier denk ik Die is in het huis geraldine kemper is hier uh, vanavond de hele nacht nog hoort trouwens je kan gewoon van de genieten via uh, nou ja 101 tv of gewoon lekker via de radio ik schakel even naar een plek die hier iets verderop is in uh, in leeuwarden daar is namelijk gerard dekt Ja! ja ja mensen. Ja, ja ja dit jaar wel zo zegt dat wel Gerard, Bij wie zit zijn broekje straks in staan? Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard, Achter de tap in Gerards volle bak. Ja, kom je al een beetje aan, uh, dan, uh, Ger Gerard of niet? We vliegen de kilo's er al aan? Nou, alles wat ik hier zeg en alles wat jullie zeggen komt in ieder geval wel aan, dat scheelt wel, ja. ja. Heel goed, <laughs> dat is belangrijk. Zeg, hoe is het daar? Want het je hebt niks. beroemde mensen die vanavond in de bediening staan, hè, in jouw eetcafé. Ja, het is echt, dat is mooi. Gisteren hadden we Martin Gauss, die hebben we weten te tackelen. Hij had die behoorlijke kluif aan trouwens hier de bediening, maar dat terzijde. En vandaag hebben we een crimineel goede uh, bediende, zeg maar. Iemand die uh, helpt op alle fronten. En het is Luke. Luke Peters, maar iedereen kent hem eigenlijk als Berry uit Pinoza, hè? Ja, absoluut. Uh, er wordt hij duidelijk gescandeerd. Berry en niet Luke. Nee, want uh, jij, uh, jij bent eigenlijk de, de big badass motherfucker. Jij hebt, uh, je hebt iemand neergeschoten, de hoofdpersonage zeg maar. Het uh, moest, het moest, het moest, het stond in het script. Je deed gewoon je werk, er was eigenlijk niks aan de hand. Luister, ik, dit is mijn werk, het wordt aan mij gevraagd, dan doe ik het. Ik ben zo makkelijk en lief. Ja, maar even tussendoor, hè, want jij bent hier de ober die iedereen te hulp schiet, letterlijk. Want met een revolver en al komt hij komt aan je tafel staan. Uh, heeft iedereen zijn groente opgegeten? Ik heb er hoogst persoonlijk voor gezorgd dat iedereen zijn groente heeft opgegeten. Zelfs één klein meisje. Van acht. Ze kenden me niet, want ze mochten serie niet zien. Maar uiteindelijk is het me gelukt ook de spinazie naar binnen te werken. Kijk, Zo is het. Zelfs de spinazie is naar binnen gewerkt. vertammen. Heel goed. Uh, toch dat je er bent, Luke. En natuurlijk onze sommelier, de wijnmaestro, de tijger. Het is Cuno uh, van het Hof. En we, hebben een, uh, we gaan namelijk het hoofdgerecht zitten erin, natuurlijk. dus we gaan nu naar het toetje. En er hoort natuurlijk een passende wijn bij Cuno. Ja, we gaan zoet drinken. Ik heb, zoet? Ja, ik heb ontdekt dat uh, Friesland is op de zoet. Iedereen drinkt hier zoet. zoet, zoet. Het is een moesterend wijntje, zie ik. Ja, Mosca. Noord en naar Valencia. Oh, uit Valencia. Maar kennen we nog van Gaia, hè? Paul? Goede plaats was ja, dat 1993. Gemaakt Gaia. van de Moscata druif Geeft altijd een beetje dat uh, pit-karakter, maar wel dat zoete restsuikertje erin. Nope Skaat-druif. Nou, ik ga hem proberen. Hè? Wacht even, hoor. Klok, klok, klok. Oh, okay. Alsof we in het klok, klokgebouw in Eindhoven zitten. Maar we staan dus helemaal niet daar. Het is in Leeuwarden, van de duidelijkheid. Oh. Het Leo-blokhuispoort. Waar trouwens straks om half tien de deuren weer open gaan. Voor de bonte zaterdagavond. Het is natuurlijk zaterdagavond. En ja, Paul Rabbering, jij als clubjock. Jij weet dat ook. Het is natuurlijk clubavond. Hello. Dus we hebben een fantastische line-up. We hebben straks uh, Mark Kneppers van, uh, van Krakersmaak oh, Die gaat oh. een uur lang een DJ-set draaien. Uh, daarna uh, ga ik een uurtje rammen. En ho, hou nou toch op met die wijman. En vervolgens hebben wij uh, als afsluiter de Hilversum House Mafia. Met Chipsma oh. en Domien Verschuren. Dus die gaan dan oh, nog draaien tot, uh, tot uh, nou, zeker 1 uur kwart over 1. Dus wil je erbij zijn, 10 euro entree... En je kan er binnen. En elke euro die wij hier ophalen gaat naar Serious Request. En zullen we nog heel even... Ik heb ook BN'ers in de, in de zaal, Paul. Zullen we er even eentje doen? Beroemde mensen aan tafel, behalve in de bediening. Ja, ik ben benieuwd. Dus echt, ja, ja hier, bediening. let op. Let. Behalve in de bediening. Ja, er zit gewoon... la da die da die da die da Bert van Leeuwen. En ik mag het niet zeggen, maar Jezus. Het is Bert van Leeuwen. <lacht> en hij zit. Hij is niet op de tafel. Wat <applaus> was het lekker, hè? Dankjewel. Het was top. Nou, zullen we af met z'n eh, e e Nou goed, hè, we stoppen hier, Paul. Het is één grote dag de Punico, Maar kom naar de Blokhuispoort ja. half tien. ben je welkom. 10 euro. Ja, mooi. Want het, elk biertje levert dus ook nog eens een extra euro op voor Serious Request. Heel mooi. Tijd om een plaat te draaien die aangevraagd is. En dit is wel uh, heftig om deze track te draaien, vind ik uh, persoonlijk. Want afgelopen week is één van de twee van de bingo-players... het duo uit Haaksbergen in uh, uh, uh, Twente uh, overleden. Paul, hij... Uh, scoorde een nummer 1 hit met zijn maatje Maarten afgelopen jaar. Nummer 1 hit in Engeland met de Far East Movement. Werd gebruikt, die sample, door Alexis Jordan. Het ging waanzinnig met de carrière van de bingo-players. En opeens krijgt Paul te horen dat hij kanker heeft. En dan niet een, een lichte vorm. Maar uh, ik sprak hem afgelopen zomer. Ik zei, uh, uh, je ziet er goed uit. Hoe is het met je? Hij zei, nou ja, ik zie er misschien goed uit. Maar van binnen uh, gebeurt er van alles in mijn lijf. Ja. Ik heb kanker en ik moet er rekening mee houden dat ik het gewoon niet red. Maar dat het zo snel zou gaan, maar dat zie je altijd met die vreselijke ziekte. Echt, is niet te geloven. Ongelooflijk. Afgelopen week is hij overleden. 37 jaar oud geworden. It. My crew is hella wavy Yo, flip the cup, then say what's up Then slide out with your lady No ifs or buts about it My style is technotronic Got grips and models, so spin the bottle Girl, I'm just getting started Get up, get up, get up pop, pop the volume, you feel the bass Get up, get up, get dead up Trump, Turn me on and let me do my thing Get up, get up, get dead We in the house and we here to stay Get up, get up, get get up, get up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 Such an easy game to play. Need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ook dit is Serious Inquest. De bingo players, de Raddle. En de Beatles met yesterday erachteraan. Bingo players kwamen onder andere van Eva van der Mel. Ook van Wilma van der Tocht, Remco Meijer en Jeroen Boersma. Dat is het dan fantastisch te zien hoe Leeuwarden losgaat op de bingo-players. Echt een applaus voor jezelf te geven. Ik vond het, het voelde heel, uh, ja, ik vond het gewoon heel respectvol, heel ja, mooi. Het, ja. het voelde echt heel goed om op die plaat te dansen. En uh, achteraan ook nog de Beatles. Yesterday kwam van uh, Desiree Kortom's en Audrey Muller en Classino. ook. Ik geloof het trouwens, het uh, gaat een beetje buiten ons om, maar dat er wel een soort oproep is geweest uh, dat elke club-dj die vanavond ergens plaatjes moet draaien, dat die cry uh, van de bingo-players. Deze avond, vanavond. Ja, zaterdagavond, ja. Dat is de grote doorbraak voor ze geweest natuurlijk. Karin. Ja, dat ja, ja, ja. is wel pijnlijk te En of ja, en of, en of. Serious request, uh, Geraldine is hier uh, vannacht, de hele nacht nog. Uh, ja, we hebben niet zo lang erover te, uh, om erover te praten, maar uh, we kunnen het straks even uitgebreid hebben over leuke dingen die je kunt gaan doen deze nacht, denk ik. Hè? Ja? Mensen kunnen naar 3fm.nl en dan slash Jeroldien en dan kunnen ze... Stellen, nou, dat was het als. 3fm.nl slash Jeroldien, dat is wel genoeg. 3fm. Maar ook op 3fm.nl, op je mobiel en tv. 3fm. De meeste advocaten kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. De reden? Als advocaat lees ik de voorwaarden van A tot Z. Bij Movir hoef ik geen ander werk te accepteren als ik arbeidsongeschikt word. Kijk.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 Bestel je op bruna.nl? Dan betaal je geen verzendkosten. Blij met Bruna! Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Via bruna.nl worden dus al je kerstcadeaus gratis bezorgd door PostNL. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Back. Operator, please, this is wrecking my mind Eh, lekker zeg om deze plaat even te draaien. En daar moet, moet ik echt even iemand voor bedanken. En misschien zijn het wel twee iemanden dan uh, eigenlijk. Ja, uh, meld je maar, uh, avond. Wie mag ik daarvoor bedanken? Hi, Ine Berber. Hey Berber, goedenavond. Uh, jij hebt hem aangevraagd, hè? Ja, dat klopt. Maar ja. niet alleen, hoe zit dat precies? Nee, klopt. Ik heb het samen met mijn moeder gedaan, we waren weer eens in dilemma welk nummer we zouden aanvragen. En uiteindelijk kwamen we bij dit nummer, want ze vertrouwde erg op mijn ze. Maar ja, goed, toen heb ik deze gekozen. En ik begrijp dat jij niet zo op je moeders smaak vertrouwt? Nou, ik heb er redelijk opgevoed inmiddels. Oh, ben je al andersom gegaan? Ja, nou, ik moet zeggen ze heeft een goede invloed gehad, maar het kan beter. Waar houdt jouw moeder dan eigenlijk van? Uh, nou, ze was nooit heel erg bezig met muziek, maar als ze dan wel ging, dan was het echt de Pink Floyd en echt, oh, ja, ja. de oude rockers. Dat dan weer wel. Dat is dan heel grappig dat jij Pink Floyd gelijk noemt. Want ik had echt nou een half uur geleden misschien de Henny aan de lijn. Die vertelde dat ze haar kinderen opgevoed had met Pink Floyd en dat ze goed terecht gekomen ja. te waren. Klopt. Uh, maar dat is, dat is, dat is, dat, dat, jij bent niet een dochter van die Henny dan, begrijp ik hè? Nee, dat ben ik dan weer niet. Nee, nee, nee oh. dat is klopt. Dankjewel Berber voor het uh, mooie bedrag. 25 euro naar het Rode Thuis. Hartstikke. Leuk. Ja, graag gedaan. Dankjewel, dankjewel. Het, ik, nou, ik ben nog niet uitgesproken of er gaat hier een alarm af van heb ik jou daar. en het is elke keer verschrikker, Zeker ook denk ik als we de inhoud straks uh, horen. Het beukt en het doet. Eens even kijken. Het is tijd voor een stap-alarm. Hatta. Ja. Oké, okay, de kleur ziet er al niet verkeerd uit. Zet oh, ja? ik er even bij. Er is een beetje roze bij. Roze, ja? ik deze is voor jou. Ik, ik hou ervan. Oh. En deze? Oh, het is een beetje roze-oranje sapje ik, ik wat we Ik denk we krijgen, dat jij inderdaad. zo geluk hebt. Want ja. normaal gesproken zijn ze echt niet zo lekker, maar nee. ik denk dat deze gewoon... Heeft iemand nog wel iets van die diarree van vanmiddag over of nee. niet? Uh, nou, ik heb het... Uh, ik, ik heb het gehoor... weg, weggegooid. Ik heb het ge, uh, gedaan waar het hoort, ja. <laughs> ja, gewoon doorspoelen. Ja, nog ja, even ja. Ja, ja. normaal. Ja. Dit ben ik. Ik weet ja. niet wie dit is. Ik denk deze voor jou, Paul, ja. alsjeblieft. Kijk, als jij dan op, zouden... En dan uh, heb ik een kaartje erbij. Nou. Er staat boven sapjes tijd. Nou, zover waren we op zich al. Nou, meen je ja. nou? Uh, okay. dat nou? Oké. Koen, ga jij hem voordragen? Ja, ja, maar doe jij het anders? Nee ja, dat doe jij. Ik heb nog oh, voor oh, ja, dus het voorgelegen. Dat is ja, maar goed, gewoon best nee. uh, een beetje, ja. Toch een beetje eerlijk verdelen ja, natuurlijk. Nee, vind ik denk, Daar uh, komt hij ja. aan. Met een beetje fantasie zou dit zomaar door kunnen gaan voor een.. Cina Colada. Wow! daar oh. we heel go, go, veel fantasie dan hebben Dan hoop ik natuurlijk. dat er een lekker drankje in zit, jongens. Oké, okay, met heel veel fantasie dan staat er achteraan. Maar kokos is in ieder geval goed voor jullie energievoorraad. Oh, Verder okay. hebben we een halve mango, een halve avocado... Oh. en een handje aardbeien doorheen gestampt. Om oh, ja, ja, ja, ja, ja. te zorgen dat jullie dit goedje wel vloeibaar achterover kunnen slaan... hebben we het aangelengd met sinaasappelsap... Oh. en een uitgeknepen limoentje. Nou, nou. Is Geniet ervan! Party night! Ah, night dit is top. Zaterdagavond. Oh. Oh. Leeuwarden, heel go! Gaan met die banaan! Ja, oh, oh, oh, oh. nou ja, dat zat er dan net in die diem, volgens mij. Nou ja, komt die banaan niet, maar die is lekker. Heel erg lekker. Mist ja. ja. Mist top, niks mis mee. beetje weinig Wodka, maar. Uh, doe er nog maar drie. Ja. <laughs> ja. eh, nee, dit is inderdaad wel een fijne. En dan ook nog al oh, een plaat erachteraan. Ik vind het de mooiste kerstplaats van de afgelopen vijf jaar die uitgekomen is. Vorig jaar was het. De zanger van editors, yeah. Smith and Burroughs is dit. God damn, this snow Will I ever get where I wanna go And so I skate across the trails Hand in hand with all my friends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 As out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close, and time. So Binnen via, nou ja, onder andere 3FM.nl, is natuurlijk een makkelijke, plaat, nou, een makkelijke plek om je plaat aan te vragen. Van Marianne Velsink, 25 nummers, zegt ze. Een mooi nummer, nou, mooi nummer, een mooi nummer. Wat ervoor zat, dat was een mooi nummer, zegt ze. Oei, oei, oei, vorig jaar nog in het glazen huis ook. Smith Burroughs, of was dat al twee jaar geleden in... Uh, dan ben ik het echt even Nee, is twee jaar geleden alweer. Dat was in, uh, in Leiden dat ze hebben opgetreden. Smith Burrows when the Thames pros... Uh, van Vivian kwam die onder andere, uh, Manuela, Suzanne, Niels en hij zegt een van de betere kerstplaten. Hij je hebt helemaal gelijk nieuws, zo is het waar. Ik kijk rechts achter mij en uh, voor de luisteraars maakt het helemaal geen zak uit. Maar dat zeg ik even erbij, omdat dat betekent, misschien weet je dat inmiddels wel, dat er een paar mensen, lees mijn collega's hier in het huis, Koen en Giel en ook Geraldine, klaarstaan met z'n drieën voor een nieuwe editie van Jullie zijn er klaar voor, toch met z'n allen? Jazeker, ja, heel ja. goed. Ja, ja. Een nieuwe editie van Veiling TV. Ja. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En wat leuk dat je kijkt of luistert naar deze editie van Veiling TV. Ga naar 3fm.nl slash Veiling. Vind je allerlei fantastische dingen. En het mooie is, je krijgt er ook iets voor terug, hè. Je geeft niet alleen maar, je betaalt niet alleen maar. Je krijgt er ook iets voor terug. Bijvoorbeeld, kijk eens hier. Sheraldina, houdt hem omhoog. Vorige week namen we natuurlijk afscheid van het programma van Michiel Veenstra. Niet van Michiel Veenstra zelf, nee, zijn programma. Hij schijnt een mascotte te hebben. Giel en ik hebben hem nog nooit gezien. Maar hier is hij en hij is te krijgen. Hij heet Gonzo de Muppet. En uh, ja, uh, het is voor Michiel echt een, een, ja, een, een ongelofelijke vriend en van grote emotionele waarde. Maar hij staat nu op de veiling 3 slash veiling Dan zie je dat Gerry zich ineens heeft omgetoverd tot een ongelofelijke rockchick. En de Harley Davidson komt er dan nu ook al bij. Uh, een echte uh, Harley-Davidson-jack. We hebben een echt Harley-Davidson-helm. En uh, daar kun je op bieden. Op een mega ruige Harley-Davidson-experience. Je mag de hele dag dan rijden op een echte Harley. En uh, de motormuis spelen. En niet twijfelen. Trap je motor aan. En ga snel naar 3 vmnl Slash veiling. Want dat wil je. Snel uitkleden, snel uitkleden, snel uitkleden. helm af. Dingen af. Oké. Okay, oh, oh. En het derde ding is pff, heel erg leuk. Want... Als je een feestje wil, dan kan dat. Reef van Fortuin is zo'n feestjes. De DJ's schrijven... Au! <lacht> Excuse. De DJ's die schrijven een aantal muziekgenres op een rat. En dan gaan ze er dan aan draaien. En ieder kwartier krijg je dan een andere muziekstijl. Je kent het. Het is een heel erg leuk concept. Uh, ga naar 3fm.nl slash veiling... Ik zou zeggen, eat, sleep, rave, repeat. repeat. Eat, sleep, rave, repeat, uh, Dus dat is onwijs leuk. Uh, ja, nou dat was het. <laughs> ik weet het nog niet. meer. Zijn. Ik ben helemaal. Wat? Ik ook. Uh, ik het heel was heel een, heel een mooie veiling maar... tv hoor. De, de, de, de, de, de confetti ja, vloog om de orde van Gildine en van, uh, van Koen. En die knal, ja, dat is verdorie. Die giel weer met zijn kanon. Elke keer hetzelfde. Trekt hij zo'n confetti kanon net naast je oor open. Gelukkig hoeven die nog een paar dagen in het glas. Wat? Oh, nee. Ik ze checken, hoe is het met Leeuwarden? Hebben jullie zin om ondanks deze regen een beetje te springen? Dat gaat lukken en dat moet lukken op deze plaats. Swedish house mafia hoor je. One do I know your name better just do that. Your name Of You kwam van en Mollema, 75ste verjaardag van Oma gezongen. Mooi verhaal. En ook J. van Meer uit Harderwijk wil hem graag horen. Dat uh, nummer is opgedragen door hem aan Nelson Mandela. The Solace of You is uh, de plaat die hij hoorde. En nog one van de Swedish House Mafia daarvoor. Dat vind ik zo heerlijk aan Serious Request. Het gaat muzikaal echt zo alle kanten op. Omdat we dat gewoon jong tot oud plaat aanvragen. Geweldig is het. 09091336. Vraag een plaat aan en steun het Rode Kruis. En als je wil weten waarom je dat eigenlijk doet... hier is het geweten van Sirius Geekweld. <laughs> Eerder Korton, fijn dat je er weer bent. Fijn dat je is er een groot woord. Nee, ja, nee, ja. Zo, zo nee. zeg ik dat dan graag. Maar, nou, uh, ja, laat ik ook niet de, niet de brenger van het, uh, van, het, uh, van het verdrietige zijn... maar dat is het soms wel. Want dat is, uh, we, we hebben het over inderdaad... Uh, wat jullie elke keer, en ik ben er heel trots op en heel blij mee... dat jullie elke keer ook zelf die boodschap heel duidelijk... Uh, uh, op de radio voor het voetlicht brengen. Het gaat echt om 800.000 kinderen wereldwijd die sterven aan iets heel onbenulligs. En ja. onbenullig is diarree. En, en ik probeer via de verhalen die ik daar mocht optekenen. Want zo zie ik het echt. Ik ga daarheen om met mensen te praten. En die vertellen mij hele erge privé dingen. En die verhalen mag ik optekenen die mag ik hier laten horen. En probeer ik duidelijk te maken hoe ingrijpend dat onbenullige dus is in, in levens van mensen. En in dit geval uh, hebben we vanmiddag geluisterd naar, ja. naar een, een korte uh, uh, ja, eerste reportage over Samuel en zijn vader. Een 13-jarige jongen die ik tegenkwam. Die me meenam naar zijn huis. En daar kwam ik dus een alleen, alleenstaande vader tegen. En ik kom over het algemeen op het Afrikaanse continent heel veel alleenstaande moeders tegen. Want de vader is dan weg? Uh, ja, dat gebeurt vaker. Ja. Dat, zo, zo, zo gaat dat. Ja. Um, maar alleenstaande vader, die, uh, die probeert uit alle macht zijn zoon naar school, te, uh, wat was, uh, naar school te, te laten gaan. Maar dat kost hem al zijn energie en al zijn geld. Uh, en die mensen leven in hele heftige armoede. Luister maar. Mijn bericht uit Burundi. Ik ben op bezoek bij de 13-jarige Samuel en zijn vader. Een bijzonder arm gezin. Samuel verloor zijn 14 maanden oude broertje aan diarree en zijn moeder verliet het gezin. Samuel gaat naar school. So, Samuel, you, in school you get taught about hygiene, about washing your hands, about. Uh, de importance van een goede latrine. Did you tell that to your father? Did you, did you teach him as well, or did he already know? Mijn vader wist een aantal dingen al wel. Maar ik heb hem het belang van handenwassen op school uitgelegd. En dat dat ons gezonder houdt. Maar wij zijn zo arm dat we thuis geen zeep kunnen betalen. We wassen onze handen wel met vies water. We doen zo voorzichtig mogelijk, maar bij mijn broertje ging dat alsnog vreselijk mis. Samuel, do you remember your, your brother dying? Mijn broertje werd ziek en werd snel heel zwak. Mama was volledig in paniek en mijn vader ging steeds op weg om water voor hem te halen. De waterbron is twee kilometer verderop, maar dat water is niet schoon. Toen we hem uiteindelijk naar het ziekenhuis brachten, is hij daar overleden. Wat een ongelooflijk, bitter, snoeihard verhaal uit Chibitoke in, in Burundi. Samuel neemt me mee naar zijn vader en daar komt er gewoon een verhaal los van een dusdanige diepe, bittere, schrijnende, keiharde armoede. Dat, haar, dat raakt, me, raakt me hard. Vooral ook omdat, ondanks het feit dat het Rode Kruis hier kleine ja. dingen weet op te lossen. Of in ieder geval nee, de omstandigheden beter weet te maken. En dat is door uh, op de school van Samuel ervoor te zorgen dat hij zijn handen kan wassen. Het is om ervoor te zorgen dat er in, de, in ieder geval dichter in de buurt wat zo'n drinkwater te krijgen is. En door uh, goede latrines te bouwen. Als dat allemaal tegelijkertijd zou kunnen. Dan, uh, dan zouden de problemen snel minder worden. Maar dat is natuurlijk een... Een soort van illusie. Want dat gaat natuurlijk allemaal in fases. De eerste fase is er hoor. Dat is, dat is te gek. Dat is echt fijn. Dat me op school <coughs> zijn handen kan wassen. En daardoor gezonder kan blijven. Maar ondertussen werkt zijn vader zich helemaal het schompens. Hij vertrekt morgens vroeg. Als hij zijn zoon naar school heeft gebracht naar het veld. Hij staat dan in de, in de bloedhitte de hele dag te hakken. Om een beetje cassave te verbouwen. En zorgt voor eten voor zijn zoon. Als hij tussen de middag thuis komt. Hij gaat dan gewoon weer naar het land en werkt weer totdat de zon ondergaat. Maken ze nog een klein prakje, als dat überhaupt dan lukt. Want vaak eten ze niet meer dan één keer per dag. Een beetje cassave. En dat zijn koolhydraten met verder helemaal niks. En dat is hem ook aan te zien. Uitgeteerd. Uitgemergeld. Arm. En zo zijn er, zo zijn er veel. En wat ik, wat ik altijd zeg is dat we die armoede... zeker als de Rode Kruis zijn, die, kun je die armoede natuurlijk niet oplossen... Want dan hadden we het al lang gedaan. Maar uh, nou ja, de omstandigheden kunnen dus wat verbeterd worden door... het feit dat Samuel in ieder geval veilig en gezonde school... kan daar een goede latrine heeft. <tiek> maar god wat het is dit arm. Heel, heel arm. Wil je mijn reportages uit Beroen niet terugluisteren? Check 3FM.nl slash Help het Rode Kruis, steun serious request en vraag je plaat aan. Doe het nu, 0909 1336. You put on your shoes and go, You'll be the lightning bolt so and let em. Prachtige plaats van Nieuws wordt aangevraagd door Marlene onder andere en door uh, Joris Voermans. Iedereen verdient een stukje licht in zijn leven, zegt bij Shoes of Lightning van uh, Raccoon. Hij was, uh, hij was weer indrukwekkend, uh, Erik. Ja, ik wil er nog even iets ja, bijvertellen. Want ik, deze ging voornamelijk ook heel erg over die armoede. En die ja. armoede, dat zeg ik ook in die reportage... we moeten niet de illusie hebben dat wij met de actie die wij hier doen... of het, of het Rode Kruis of wat dan ook... dat we die armoede op kunnen lossen. Daar, dat is heel erg aan mensen zelf. Dat is ook heel erg aan een land zelf. En ik kan je verzekeren dat daar in Burundi echt aandacht aan besteed wordt. Uh, um, wij hebben daar sinds kort ook een Nederlandse ambassade. Ook Nederland uh, draagt ook nog via een andere weg uh, bij aan, aan het beter maken van de economische situatie in, in uh, Burundi. Zoals je ja. weet, ontwikkelingssamenwerking heeft tegenwoordig een enorme economische component gekregen. Daar ja. gaan handelsmissies ja. mee. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is een gedeelte uh, uh, uh, wat, wat, ook, wat ook moet gebeuren. Landen moeten het zelf doen. Daar krijgen ze ook hulp bij. Ja. Maar onze hulp is essentieel om mensen gezonder te maken. En als, als, je met, als mensen gezonder zijn, worden ze ook productiever. Ja. En zijn dus dat ook automatisch economisch beter voor de economie, Dus, ja, ja, dus het, is, ja, ja. het is altijd een complexe uh, ja. samenloop van factoren... en dit is de meest simpele manier waarop ja. ik het uit kan leggen. Maar wat wij hier doen, is, is buitengewoon uh, uh, belangrijk voor, de, voor deze mensen. Het is goed dat je dat zegt ja. inderdaad. Ja, voor de mensen die denken dat we de armoede daar gaan oplossen... dat is nee, niet. Dat dat, is nee, dat, nee zeg, dat kan niet. Dankjewel Erik. Gaan en ik nemen. hoop je gauw weer te zien hier in het, uh, het huis. Morgen. Morgen, morgen, Rina, waar ben jij eigenlijk? Ja, ik zit in Hamburg. In Hamburg? Oh, lekker! Oh. En wat heb je erbij? Uitjes, mayo of Ja, augurkjes en zo Heerlijk. Het. heerlijk. En maar Hamburg, Duitsland begrijp ik dan. Ja, dat klopt. En, en uh, je, je had het plaat al aangevraagd Die was daarna lekker weggegaan naar een kerstmarkt of zo dan? Of wat doe je daar? Nou ja, aan het verwonderen inderdaad wat de Duitsers allemaal op een kerstmarkt doen. Ja, dat is ongelooflijk. Die lichtjes, ze maken het allemaal nog wat gekker dan je kunt voorstellen natuurlijk. Ja, precies. Marina, ik ga gauw jouw plaat draaien, want het is gewoon een heerlijke fijne plaat van jullie. Heerlijk, ja, ik ga wel even springen. Ja, gewoon naar de telefoon blijven. Heel goed, dan hoor je hem er ja, okay. toch nog in Duitsland. Doei, dankjewel. Dankjewel voor de aanvraag. Doei. Plugin Baby draait op 3FM. Rina betaalde er 10 euro voor. Muziek zo. Ja, ik regel het zelf echt niet, jij kan het regelen wat ik draai. Plug-in baby van News kwam van Rob Buis. ook van Julien en van Danny. En deze is dan weer van Adam Marks, of gewoon Adam Marks, dat kan natuurlijk ook goede plaat. Uh, hij wilde er graag één uh, talking about dub horen van Apollo 440. Het is de nachtkracht van vannacht, haar naam is Sheraldine. Wat Hallo. leuk dat je er bent vannacht. Ja, bonjour. Je hebt al uh, fantastisch je best gedaan, zojuist bij Veiling TV. Ja, dat, dat ging, het ging lekker, hè? Dat he? ging heel goed. goed. Ja, <laughs> als dat motorjack niet gauw verkocht wordt, met jou er dan in, wel of niet, dat, dat kan niet misgaan op 3fn.nl. Nou, kom maar door. Precies, want je hebt natuurlijk een lange nacht hier voor de bocht. Boog. Ik moet straks echt gaan slapen, maar ja, je, gaat het, je gaat het doen met Giel en Koen. je gaat nou. je gaat heel goed Nou, ik heb je wel eens lekkerder gezegd. Je gaat het doen. Met Giel en Koen. Oh, um, maar wat je kan gaan doen, Sheridan, het is misschien zo leuk om. Uh, jij, bent, jij bent echt in voor een heleboel dingen. Dat weet ik, want ik kijk televisie en ik ja. hoor dingen. Er is jou bijna niks te gek. Dus wat je kan doen met Shiraldine vannacht is. Crazy 22! Inderdaad! Crazy 22! Maar de mensen denken, Crazy ja, ja. 20, wat? Nou ja, Crazy 88 is wel een bekend fenomeen. waarbij je dan echt allemaal rare opdrachten moet uitvoeren. Zoals, ik noem het iets geks, het opblazen van een ballon totdat hij knalt. Ja, of kattenvoer eten, noem maar op. Oh ja, dat moeten we doen hoor. Ja, echt. nee, ik precies. Doe ja. zo'n blik op, Karen. Ja, ja gaat nu doe ik ja, dat. Ja, of, ja, ja. En of ja. ja, inderdaad. Zou je nu kattenvoer eten? Absoluut. Echt? echt. Nou, een van de twee liefde. kun je eten, hè? restje, want Ik zou hem uitlekken ja, ja. gewoon, ik zweer het Oh, dat vieze gelei ah. dat er dan ook ja, bovenop hangt. Ja, ja. Ja. ja, Shiba ligt er ook zo'n heel netje zo'n geurkje naast. <laughs> ja, een luxe kat, hè? Dan moet je het ook snijden voor je kat, anders eten ze het niet. Je hebt van die beesten. Nou goed. Uh, dus dat soort dingen kun je doen met uh, Geraldine. Als je er maar geld voor over hebt voor het Rode Kruis. Makkelijk is om uh, naar 3 fmnl slash Geraldine te gaan. En dan, uh, dan wordt het geregeld. Deze ja, inderdaad. Ja, kijkt er zo blij bij. Ik zou bij mezelf denken: alsjeblieft zeg, nee, ik, ik ga daar toch niet niet weer de kleding wisselen. Nee, dat heb ik nu gehad, misschien ja. nee, is precies, klaar. Je dus. moet daar inderdaad een vinkje doorheen zetten, want daar heb je inderdaad al wel... Uh, speeksel? Speeksel, ja, ja hoor. Tongzoen met de vrouw staat hier. Ja, Bij. maar wie? wie? Moeten we dan een vrouw, waar moeten we die vandaan halen dan? Nou, kijk, zijn er vrouwen in Leeuwarden? Ja! Heb je verder nog vragen, Geraldine? Of even? Ik? Vraag aan jullie? <laughs> ja, in, ja, vrouwen zijn er natuurlijk geluk, uh, genoeg. Dat ja, maar willen er ook gerecht. vrouwen met me zoenen? Nee, <laughs> Nou, die Goed. strepen die ook maar weg van de lijst. Ja, ja, dat kan dus niet. Helaas, nee, maar het kan echt, gek. En als het maar gewoon geld oplevert voor het Rode Kruis, gaat gaan we naar toe. 3fm.nl slash, ik vraag het dan maar één keer, Geraldine, Geraldine. Geraldine. Geraldine. Geraldine. Ja, Geraldine, precies. Okay. Geraldine. schrijft het overigens als Geraldine om het uh, nacht <laughs> makkelijk te maken. Zijn er ook dingen die je echt niet doet? Ja, genoeg. Ja? Ja. Ja, zeker. Ja, één ja. ding kun je... Ik schier me bijvoorbeeld mijn haren echt niet af. Dat, dat nee, dat echt... ga ik ook niet doen. Nee. nee. nee. Nou, dan oh, deed ik het haar oh, bij. Laat maar leeg drinken. <laughs> nou, dat heb jij vanmiddag gedaan trouwens. Alhoewel, <laughs> je hebt de helft weggegooid, Nou, ik. Al, ja. ja, inderdaad, dat was niet oh. te doen, zeg. Ah, oh, nee, zelfs ik vond dat sapje van vanmiddag echt ja, niet. Ja, die was echt smerig. Ja, nah, dat is gewoon... Waar, waar, waar smaakt het naar? Kom Een van de mensen... komkommer. En komkommer is het bitch. Maar zo ja. niet vies? Nee, maar dat, ik snap dat je dat denkt, luisteraars denken het ook. Komkommers, ik hou ervan komkommersap, Balgelijk. Het is niet te doen. Het is vreselijk. Ja. En, en ik merk ook, en nu moet ik zeggen, op de derde dag dat sapjes ook wat minder lekker aanvoelen. De eerste dag kun je een... een, een... Ja, deze is wel goed, hè? Ja. De, de, die zit veel zoetigheid in. Ja, ja. Um... Maar ik drink het sapje zo op, hoor. Van vanmiddag voor wat geld. Nou, dat... Uh... Ja, hoor. Heeft er nog iemand iets in de wc Heb het doorgetrokken <lacht> toen ik <je> het weggooide, <lacht> of niet? Ja. Komkommersap. Ja, sorry. Als je plaat 3fm.nl 0909 1336 What you drinking, rum my whiskey, now won't you have a double with me?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 Waar is Gerard Eckdom als je hem nodig hebt? Rock'n'roll! Ik zeg het dan zelf maar. Elvis Presley hoorde je met Guitar Man en die werd aangevraagd door, uh, door Audrey Rijmers, Zullen wilde hem graag horen. Toen zit inmiddels ja. geologeerd te kijken naar het televisiescherm dat hier hangt. Ja, dit in is Glazen Huis. Ik krijg hier gewoon echt een beetje kippenvel van. Want op dit moment gaat de wedstrijd beginnen uh, van nou ja, Sander en Ramon. En eigenlijk wij. Uh, uh, dus ja. tegen het RTL Sterre team. Uh, dat gebeurt uh, na afloop van de wedstrijd uh, nak tegen Kambuur. Helaas, Kambuur heeft verloren. Uh, maar uh, nu begint de echte wedstrijd waar het allemaal om ja, gaat. En we kunnen meekijken hier in het Glazen Huis. Dus we zien nu echt beide teams heel professioneel het veld op komen lopen. Naast elkaar gaan staan, scheidsrechter zit midden. Uh, uh, Robert Maaskant is dan uh, onze trainer. En uh, er gaat straks echt twee keer 15 minuten gevoetbald worden. Leuk, leuk. Maar jij hebt het, jij hebt het vorig jaar nog gedaan. Ja. En uh, hoe voelt dat dan als je ja, als fanatiekeling toch op zo'n groot professioneel veld staat? Uh, dit, ja, het is, het is echt heel gaaf. Ik kan niet anders zeggen. Ja, het is echt... Het was... Echt bijzonder en daarom doen we het, oh nou ja, het voelt alsof ik er nog een beetje bij hoor, maar ja. daarom doen we het gewoon nog een keer, omdat, en het zie je, kijk, echt met professionele shirts ook en, uh, en het is heel sympathiek, het is heel leuk. Ik zie ook dat er nog allemaal mensen op de tribune zijn blijven zitten, dus dat is ook helemaal te gek. En je hoort, nou, je hoort het ook aan het applaus op de achtergrond, hè? Er, er wordt echt nog gejuicht en gekandeerd. Uh, ja, en, en, en, en, uh, en het is gewoon nu op, het is, er wordt een officiële tv-registratie van gemaakt, het ziet er super gaaf uit en, en er is commentaar bij wat je, nee, je moet even luisteren eigenlijk naar wat Jeroen Gruter nu al gegeven. Geeft, ja. Mr. Donderdagavond wordt hij genoemd bij RTL 4. <laughs> en dit is uh, Charlie Luske. Die ook, uh, graag meespeelt. Hij uh, is lid van het RTL-sterrenteam sinds de allereerste wedstrijd in 2005. Het is een uh, team dat uh, veel vaker in dit verband optreedt. Je krijgt wel helemaal zin in de wedstrijd, de wedstrijd als je zo hoort. Het nou, is echt, het is zo leuk. En het mooie is ook, de, de shirts daarbovenop, ja, ...met we, daar, daar bovenop, clean the shit up Het team in staat om 3FM opnieuw te verslaan. Dat gaan we zien. Nee, dat nee, nee, nee, nee. Het gaat voor uur, 3FM dit jaar. Je kunt het zelf trouwens zien op 101 TV. Dan wordt het helemaal uitgezonden. En meer op de radio zometeen hier te horen. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl. Op je mobiel en TV. 3FM.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 Vertrouwt van vakken nog eens snel. ABS Autoherstel. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Iedere kat en hond verdient zijn eigen Royal Canin. Dat vindt ook de grootste huisdierverzekeraar Protect Dier en Zorg. Zij geven daarom voordeel op uw huisdierverzekering... als uw pup of kitten opgroeit met Royal Canin. Kijk nu op gezondheidsverzekerd.nl. Wij zijn Promovendum.